Je hoorde het al een beetje in de achtergrond. Je hoorde geluiden van mensen die aan het opstijgen zijn. Heb je het gehoord, Kim? Goedemorgen. Goedemorgen. En goedemorgen, Charlotte. Goedemorgen. We zien de zon opkomen. Jongens? Heerlijk. De meisjes en alles daartussen. Ah. We zitten live op Brussels Airport. En hoe druk is er intussen, Kim? Maar het is hier al heel druk. We zien de zon opkomen achter prachtige vliegtuigen. Het Zalig. is allemaal heel fijn. Goedemorgen, morgen. Jouw dag begint, goeiemorgen, morgen. Met Peter en Kim ga je de dag in. Met een laag op je gezicht. Hey, hey, hey. We gaan sowieso als een raket. En we staan ook in de buurt van een raket. We staan hier in de buurt van een raket van Kuifje. Ik vind altijd zo indrukwekkend als je die ziet, dan weet je van... Ja, ik had bijna op reis. We gaan op vakantie. Maar wij dus niet. Dat is... Uh... Hey, wij niet, maar ik zie hier heel veel blije gezichten van mensen die uh, ja, op vakantie vertrekken. Het was daarnet al in het nieuws ook dat uh, mensen vroeger vertrekken. Ja. Uh, de kinderen, de laatste ja. op school. Dat scheelt hem duizenden euro's. Ja, ik zou het ook doen. Maar ja, ik moest hier nu zijn vandaag. Voor ja, je werk. Het zal voor morgen zijn. Sorry, sorry daarvoor. Ja, Charlotte, je op reis straks? Um, ik zou wel willen, maar ik zal nog even wachten. Ja, je hebt ja. elke dag op reis. Blijf met nog even. even. Sowieso. Goed, intussen. Hoi dat. Wat zijn van die karretjes die mensen vervoeren nou? vind ik heerlijk. Zeg, lieve mensen. Jullie zijn ook al wakker waarschijnlijk. Kan ons volgen in de app van Radio 2. Kan die opstijgende vliegtuigen zien. En als je nu al zin hebt om ergens naartoe te vliegen. Waar zou jij naartoe vliegen? Gewoon even één land, één stad. Deel hem nu in de app van Radio 2. En nu dansen met Rick Astley. Goedemorgen. Ja, Come on, Rick. Dan, maar fantastisch blijft zo goed in de jaren 80. Met Rick Ashley. Jouw morgen telt voor twee. morgen. Peter en Kim. Radio 2. Even naar Roland. dit is nieuw. Dit zijn snelle en kraantje papi. Er zijn hier zoveel mensen zo gestoord. Ik drink mezelf er tussendoor. Oh mijn god, wat is het goor? Het lijkt hier wel op Jordy Shore. Elke keer dezelfde types, letterlijk dezelfde liedjes. Zo gaat dit elke keer. En hier staan we nog. Mijn rust is hard en ik. Mijn bier is en Ik drink los om de trip. Waarom ben ik elke keer weer bang dat ik iets mis? Mijn ruggen gaat, mijn ruggenzaad. Um, doe nog maar één gele jongen Mijn god, waar ben ik weer aan begonnen Als FOMO mens was, FOMO mens was. Maar als ik één wens had Had ik gewest dat ik gewoon in mijn nest lag In plaats van om zes uur in de snackbar Maar fuck het, we leven Dus bestel er nog één hè? En hier staan we dan Mijn ruggengraat ben en ik mijn bier is doodgeslagen, ik drink Paco zonder blik. Maar waarom ben ik elke keer weer bang dat ik iets mis? Mijn ruggen gaat, mijn ruggen gaat. Ben ik. Beroepen wie hij twee.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 Van snel een kraantje, papi. Hey, hey, hey. Goedemorgen, morgen. Je vrijdag begint. Bako zonder prik, ken je dat? Wat? Bako zonder prik zingen ze. Uh. Macardi, cola. Uh, zonder zonder pik, dan ja, hè? Dat lijkt me saai. Lijkt me niet goed. Vrijdag 30 juni, lieve mensen. Goedemorgen. De dag dat je hoort op radio 2. dat er intussen ook een boel andere steden in Frankrijk rellen zijn en in brand staan. Ik zag ook iets van Brussel zelfs. Ja, in Brussel uh, zijn er ook al rellen. Hè? Nog altijd naar aanleiding van die 17-jarige jongen die doodgeschoten is tijdens een politiecontrole. Mensen zijn boos. Ja, dat, ja, terecht ook. Natuurlijk dat je boos bent. Moet je geen auto's in brand steken. Hopelijk komen nee. ze geen vliegtuigen in brand steken. Want daar zitten we. Met jou klaar om de grote vakantie te vieren in Brussels Airport in Belgium. Uh, in Zaventem. Je overal Belgium. <laughs> Welkom in Belgium. Ach ja, maar wij zijn internationale die, mensen. Ja, hè? dat is zo. we zitten hier ook in een soort internationale zone. Ja. dan daar. Waar alles vertrekt en aankomt. En waar ze ook veel volk nodig hebben om te werken ook. Ook dat. Dus als je het gevoel hebt van... ho, oh, dat is misschien nog eens iets voor mij. Blijf zeker luisteren. Het is een van de drukste dagen van het jaar. Als je binnenkwam, Kim. Welk gevoel had je vanmorgen pakt 4 uur? Uh, ja, wel... Ja, zin om op vakantie te vertrekken ja, eigenlijk. Als je hier komt, is het voor mij toch altijd om op vakantie te vertrekken. Dus uh, het begon al te kriebelen. Ja, er waren ook een paar vriendelijke meisjes die zeiden van... Maak je met je op de foto. Ik zeg ja, geen probleem. Ik zei, hoe waren de examens? Ik heb een BEAT-test, maar ik kan naar Turkije. Dus dat zo direct van... Ja, even bekomen van al die stress. toch. Ja. Je hoort ook in die prachtige droomreis kan winnen. Kan je een beetje meedromen en misschien een beetje gezellig meespelen. Vandaag de zon op dit moment wel. Er zouden nog wolken komen. Morgen weer wat regen maar vanaf zondag weer stralend weer. En de mensen zijn aan het dromen. Prachtige bestemmingen waar ze naartoe willen. Ja, Mark Dogen uh, zou naar zijn buitenverblijf gaan in Malta. Dominique Simons zegt, ja, goedemorgen. Uh, voor mij zou dat naar Cafalu op Sicilië zijn. Hmm. Bart Brouwer zegt, goedemorgen. Ik zou naar Estland gaan. En ja, we hebben onze vaste boer, boer Bart, die zegt, ik zou het niet weten, ik heb nog nooit gevlogen. Uh, nee? Nee. Oh, dat is ook zo. Er zijn mensen die nog nooit met vliegtuig gegaan zijn. Goedemorgen, Carlos van der Velde. Uit Zedelgem. Goeiemorgen, Peter Humpen. Ja, Carlos, je hebt, uh, hebt natuurlijk wel al gevlogen. Je gaat vandaag naar Spanje. Um, nee, even kijken, je gaat naar Spanje, maar vandaag is een bijzondere dag. Vertel eens. Ja, vandaag is mijn laatste werkdag. Dan uh, ga ik op pensioen. Oh, proficiat. Hoe ga je het vieren? Ja. Oh, gewoon, gewoon met de collega's nog een beetje op het werk en dan uh, thuis met de vrouw. De heb je een auto in elkaar wijzen bij Volvo Cars? Uh, but, uh, nee, nee, nee, nee, nee, nee, geen auto in elkaar of Ik zit nog in de onderhoudtechnieken, uh, dus... Beetje bako zonder prikstraat. <laughs> <laughs> ja, ja, ja. Vooral dat. En wel, kijk, geniet daarvan, Carlos. Geniet daarvan. Je begint aan, de volg aan het volgende hoofdstuk van je leven. Hoe is dat? Okay. Ja, elke dag thuis. Dan... Hey, elke dag thuis met u madame. Stel je ja, voor, Carlos. ervan, van ja. je, hoor. Ja, ja, ja, Goeiemorgen. Ah. Ja, voor sommigen is dat uh, niet zo evident, blijkbaar. Nee. Maar nee. ah, het wordt mooi. Bedankt, <laughs> <damme>, ik <die> neem <laughs> dicht. Goeiemorgen, Matthias Rijn. Ik zie je door die straassen bis nach nacht. Ik heb dat vroeger ook keim gemaakt. Ik brauche Dafür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 Und ich denke schon wieder nur an dich. Verdammt, ich lieb dich, ich lieb dich nicht. Verdammt, ich brauch dich, ich brauch dich nicht. Verdammt, ich will dich, ich will dich nicht, ich will dich nicht, nicht verliezen. Und ich lieb dich. Hält mir alles wieder ein, ich wollte doch nur ein bisschen freier sein, jetzt bin ich oder nicht. Ich passe nicht in deine heile Welt, doch die und du ist, was mir jetzt so fehlt, ich glaub das einfach nicht. Gegenüber steht ein Telefon, es lacht mich ständig an. verlorenes klingelt 7, 4, zu veel geraakt. dat is dus wat een man zo so braucht Doch niemand, niemand zegt 7, En ik denk 7, 7, weer 8, Oh jongen, dat is zo goed hè. Sorry hè. Oh, sorry voor het meezingen. Ja, het is niks. Ja, lang leven, Radio 2 zegt: Matthias Rijm en verdamd liep dich. Het wordt een spannende dag. De zon is aan het opkomen, we hebben al lekker gedanst alles losgooien. Het was nodig, het was nodig. Er zijn ook mensen die niet graag vliegen. Michael Forayne uit Schoten zegt, ooit één keer gevlogen en nooit meer. Geef mij maar een autorit naar de Provence. Ah wel, hè. ik heb dat ook een beetje. Vlieg jij niet graag? Ja, ik vlieg wel, maar als wij opstijgen, krijg ik dan plots zo toch een beetje angst. Huh. En... Uh... Ja, als er dan toch wat veel beweegt of zo, dan uh, moet ik uh, lekker op de ademhaling letten. Super. Maar dat zou wat controle verliezen, hè. Dat is waar. Ja, je mag het niet beginnen voorstellen dat je met een, ja, een, een uh, laat ons zeggen, een stalen tijger in de lucht gaat, die zo zwaar is. Dat oh, klopt ook niet, hè. Nee, maar kijk, dat serieus. Blijft. <laughs> dat dus. Goed, maar er zijn erger maar dingen goed. in de wereld. Ja, als je bij de vuilnisophaling zit, zeer belangrijk nieuws voor jou... En als vandaag je wel iets moet opgehaald worden, ook belangrijk nieuws voor jou. Over een minuutje. Zeg Aldi, wat is de knaldi? Wel, nu bij Aldi een halve kilo verse aardbeien voor de knaldiprijs van maar 2 euro. Wil je de zomer in potjes bewaren? Maak dan samen met je kinderen heerlijke zelfgemaakte confituur. Aldi, altijd slim. Hier ligt hij, de koffiebeker die je gisteren op straat gooide. Leeg gedronken, maar bloeddorstig. Hij wacht. Kom op, koffie, Om voor je wiel te rollen en je voortanden te mollen. Wat je achterlaat onderweg, kom je zelf ook weer tegen. Gooi je afval in de vuilnisbak. Een campagne van. Mooi maken! Met de steun van Vlaanderen. Ik denk dat ik mijn afval in de vuilnisbak ga gooien vanaf nu. Ja, ik was er een beetje bang van. Wat is daar? je man! Live van het Brussels Airport hier in Zaventem um, een triest verhaal uit de stad Antwerpen, want er zijn twee vuilnisophalers aangevallen door ongeduldige automobilisten. Wat is er gebeurd Charlotte van het nieuws? Het zijn eigenlijk twee losstaande feiten. In Antwerpen zijn vuilnismannen aangevallen door automobilisten die eigenlijk achter de vuilniswagen aan het rijden waren en ze waren zeer ongeduldig. Ze wilden eigenlijk gewoon door. Maar ja die vuilniswagen die moet ook het werk kunnen doen dat nodig is. Hè? Dus wij, wij zetten al ons vuil op straat, maar zij willen alles op het gemak ook wegdoen. En ze zijn dus Aangevallen En um, ze zijn uit de auto gestapt, uh, die automobilisten. En ze zijn eigenlijk beginnen duwen en trekken, uh, die uh, vuilnismannen. Ze raakten niet gewond. Maar uh, de stad Antwerpen, waarvoor ze dus uh, werken, die vinden het niet kunnen dat het personeel uh, aangevallen wordt. Hè. Het is niet terecht uiteraard. En dus uh, hebben ze de politie daarvoor gecontacteerd. Dus het is nog afwachten hoe dat verder verloopt. Het zijn twee losstaande gevallen, maar dus echt agressie tegen vuilnisophalers. Een beetje lief zijn voor elkaar, allemaal. Ja. ja, maar onbegrijpelijk toch. Je moet daar zoveel respect voor hebben en blij zijn dat die jouw vuilnis komen ophalen. Ja, dus... Goed voor anders zelf. Jongens. Ja, we gaan het niet zelden. Nee. Je... Ik ben ooit eens meegestapt met zo'n vuilnisophalingsdienst, zo'n ochtend. Wat die allemaal moeten ophalen, wat de mensen in hun zakken steken. Ah, wel, maar heb je daar dan respect ja. voor. Mm -hmm. Er zijn mensen die ook gewoon los een heleboel grijzen in een vuilzak doen. Huh? En dan pakken die die vuilzak en dan krijg je die amper weg. Je wilt, je wilt niet weten. Ah, wel, dus dank u daarvoor. Absoluut, klein applausje. En dan een, een verhaal uit Gent. Daar is er een nachtburgemeester. Dat is een mensen die ja, ja, dag en nacht wisselen, Die heet Edmond Kokuit. Die heeft een bijzonder voorstel voor de Gentse feesten. Wat gaat hij doen? Hij is op zoek naar mannen met lange baarden... en vrouwen met okselhaar. En die kunnen dan tijdens de Gentse feesten... tien dagen lang uh, gratis jenever drinken... aan het Dreupelkot op het um, Walter de Bukplein. En uh, hij wil dat doen... omdat hij de sfeer uit de jaren zeventig wil terugbrengen. Uh, dus weer een hippiefestival. Behaarde mensen. Let it grow, let it flow. En, uh, om hen te lokken heeft hij nu een affichecampagne gestart over het hele land. Dus uh, ja, laat het nog even groeien of laat het staan en dan mag je gratis je uh, never drinken. Hij zal het zelf wel moeten betalen, want hij heeft zelf geen baard. Hij zegt ik heb eigenlijk te weinig haar, dus ik kan geen goede baard laten staan. Ah. <laughs> ik denk dat dat van jou ook te kort is, Peter. Op dit moment, Op... hoeveel dagen heb ik nog? Wacht, wanneer beginnen ze? Um, ik, 15 van, juli normaal gezien is dat, hè? halverwege uh, Ik zag er iets juli. van, ja, ik denk dat het net te kort is om een lange baard te laten groeien. En ook qua okselhaar weet ik ook niet of uh, vrouwen nog in aanmerking komen ja. als ze nu beginnen te groeien. Nee, dus okay. dat en hoe nog... snel groeit dat, dames? Ja, ja. uh, tegen 15 juli. Ja, tegen 15 juli moet lukken. Nee, tegen 15 maar ik denk niet dat ik het zelf doe. Nee, nee, toch niet. Dus ja. Maar nee, geen okselhaar? Ja, ik wil geen intieme vragen stellen, maar ik heb het dan toch gesteld. <lacht> Jij moet wegblijven van mijn oksels. Ah. Ja, ik zou het raar vinden. Mocht je in de buurt van je oksels geraken? Dan moeten we ons vragen Na, Dat is te dicht. Bij onze samenwerking. <lacht> Sowieso. Maar wel een goed idee. Kijk, als iemand zich groepen voelt, je hoeft geen foto's te delen in de app. Wette, het is oké. Okay. Gewoon even laten weten. Nee, hey, deze keer niet zal <laughs> ja of zal nee? Good morning, good morning. Peter Peter. En, en we blijven dansen. Ik go in my Louis Vuitton, but even with nothing on, but I made you look, I made you look. I'll make you, you double take, soon as I walk away. Call up your chiropractor, just and get your neck break.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 You'll never be the same. This ain't that ordinary. This is that 14 carat cake. Ooh, tell me what you, what you, what you gonna do? The curtains let me see the sun shine. I think I'm done with my hiding place and you found me anyway. It's been forever, but I'm feeling alright. Tears dry and we'll leave no trace. And tomorrow's another day. Hide and see, I am somewhere close away.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 That it won't last And if I could I would try to take it all back There's still more underneath And that's when you say to me Can you pull the curtains Let me see the Soul. But on some days I feel like I'm trapped in a hole. But I keep quiet so the ones around me don't know that the mountain feels so steep. And I say that I'm here to help you carry the load. And the outside brings the effort for the soul. So let's divide of the darkness and if so cold, the day's not out of reach. And that's when you say to me, Can you pull the curtains? That van Ed Sheeran. Goedemorgen morgen. Tuurlijk wel, goedemorgen morgen. De zon is aan het opkomen op dit moment nog altijd. Louie bij jou ook. Okselhaar, daar hadden we het net over. <lacht> um, <lacht> we blijven kun je met okselhaar gratis genever krijgen als vrouw. Vindt wel een beetje discriminerend eigenlijk. Ja, want uh, wie lust er nu niet graag genever iedereen toch? <lacht> maar vooral je je, wacht, je moet als vrouw okselhaar hebben om genever te krijgen en als man al een lange baard. Ja, is er mis met om, wat is er mis met omgekeerd? Ja, jullie zien het. Denk ik dan. Ja, toch. Goed, ja. Ah. Um, ja er kwam nog een reactie binnen van iemand, die zei heel mooi, van Karin de Kok, over uh, de agressie van de afvalophalers. In Antwerpen was het. En Karin die zegt, Peter, ken, Peter en Kim, mijn zoon Ennio, doet al uh, tien dagen de Gentse feesten, dan bij de ophaaldienst Ivago. Ja, in het begin valt dat mee qua vuil en geur, maar een paar dagen later is er zoveel werk. wij er ooit naartoe geweest? Ja, ja, ja, ja. En je ziet de vuilnismannen elke ochtend ook, en vrouwen elke ochtend heel veel opruimen. Het is echt zot wat zij doen. Dat is waanzinnig. Heldenwerk. Ja, natuurlijk als je de dag zo'n morgens daar langs loopt... Dan ja, plastene plakken, je, je plakken al. hè, plakken ja. Dat soort dingen. En ze zegt ook van soms pakken ze een feestgang in de veegwagen. Altijd feest en soms wel een heel klein beetje agressie. Maar met een kwinkslag komen ze eruit. Dat is meestal het systeem ook wel. hè? Als mensen boos zijn van... Het probleem is waarschijnlijk ook dat die mensen een beetje dronken zijn. Een beetje veel van die druppeltjes genever gedronken. En ja, dan worden sommige mensen uh, zo vervelende dronkaarten. Als mensen kwaad zijn op mij, heb ik altijd uh, de neiging om even op hun neus te duwen. Zo. Ja? Ja, zo het doet. Raar. Ja, kijk. <laughs> Vinden zij meestal ook. Ja. Worden ze meestal nog kwader Ja, kan ik mij inbeelden. Goed, goedemorgen. Het is intussen half zeven. Belangrijkste nieuws. Charlotte Krul. Goedemorgen. In en rond Parijs is het voor de derde nacht op rij erg onrustig geweest. De protesten na de dood van een 17-jarige jongen bij een politiecontrole blijven duren. In heel het land werden 40.000 agenten ingezet, maar ze konden niet tegenhouden dat er opnieuw geweld was. En op de luchthaven Brussels Airport begint vandaag al de zomeruittocht. Er worden 80.000 passagiers verwacht. En hoewel de zomervakantie in het Nederlandstalig Onderwijs officieel pas morgen begint, zijn er nu al gezinnen die met kinderen op reis vertrekken. Sorry. En dit is het nieuws uit jouw buurt. Nieuws uit Antwerpen met Els Brands. De socialistische vakbond ACOD is niet te spreken over de aanvallen op vuilnisophalers deze week in Antwerpen. Twee keer werd een vuilnisophaler zowel fysiek als verbaal aangevallen door ongeduldige autobestuurders. Het geweld zit in stijgende lijn, zegt Ken Zegers van het ACOD. Het is niet enkel en alleen bij de vuilnisophalers, maar het is ook bij de politie, brandweer en dergelijke. Vroeger had men nog respect voor het openbaar ambt. De laatste tijd merken wij dat het respect alsmaar minder en minder wordt. Gelukkig blijft het meestal bij agressie, maar toch in elk geval waar agressie is er te veel, zowel fysiek als verbaal. De stad Antwerpen, voor wie de vuilnisophalers werken, heeft intussen al een klacht ingediend bij het parket. Pendelaars die vanochtend over het Astridplein in Antwerpen lopen, zullen er een merkwaardig leeg klaslokaal in open lucht zien staan. Dat is een initiatief van hulplijn 1712 tegen geweld, misbruik en kindermishandeling. Zo willen ze de boodschap geven dat kindermishandeling geen vakantie neemt, zegt Wim van de Voorde van hulplijn 1712. Heel veel kinderen zijn heel blij dat de vakantie begint. Maar er zijn ook wel kinderen die er niet naar uitkijken om een hele vakantie thuis door te brengen. Omdat zij in een onveilige thuissituatie zitten. Omdat zij er geweld mee maken. Daarom hebben we een klaslokaal opgesteld. Waar twee kinderen nog aan de schoolbanken blijven zitten. Met de boodschap, zij zouden liever op school blijven. Dat verwijst dan naar de school die voor heel veel kinderen geborgenheid en veiligheid biedt. Volgens de hulplijn was 1 op de 10 kinderen het afgelopen jaar het slachtoffer van kindermishandeling. In de Mechelse Kruidtuin is de bekende reeks parkpopconcerten gisteravond afgetrapt met een speciale Pride-editie voor de regenbooggemeenschap. De organisatie heeft zichzelf na 25 jaar in een nieuw jasje gestoken en wilde met het openingsconcert bewijzen dat ze een veilige haven zijn voor alle Mechelaars. Christophe Calvo van Mechelenfeest. Wat mensen denk ik heel erg belangrijk vinden, is dat ze tijdens de zomer iets kunnen doen dat ze graag horen waar ze zich veilig kunnen voelen. En dat doen we op vele manieren met ons programma, door de muziek heel divers te maken, heel zware gitaren, maar even goed slager. Dat doen we door te investeren in een, in een diverse crew, door te investeren ook in, in, een, in een veilige omgeving. En, en zo zorgen we ervoor dat ja, de zomer van iedereen is. En op het tennistoernooi van Wimbledon heeft Greet Minne zich kunnen plaatsen voor de hoofdtabel. De nummer 121 van de wereld had net geen uur nodig om de letse Semenistaja naar huis te sturen in twee sets, 6-2 en 6-3. Zo kon Minne haar derde deelname aan Wimbledon veiligstellen. En dat had ze zich ook als doel gesteld aan het begin van het seizoen. Eerst zonnige periode, later stapelwolken bij 24 graden, morgen zwaar bewolkt met regen of buien en 21 graden. Meer nieuws in de app van VRT Nieuws. Er staat nog een file, vertel eens Mona. Goedemorgen, inderdaad. Op de buitenring rond Brussel, daar verlies je nu een kwartier bij Waterloo en dat komt doorwerken. <middels> En toen zag ik in de Efteling een boom die sprookjes vertelde. Dat was een dag. En toen ging ik supersnel in de piton. En toen had Holle gijs mijn papiertjes op. Papier. Leef samen een heerlijke zomerdag. En koop je tickets op Efteling.com. Met Bike Republic loop je zomer gesmeerd. Krijg nu bij aankoop van een e-bike een gratis servicepakket ter waarde van 300 euro. Surf naar bikerepublic.be Oké okay, zorgt voor jouw lekker, chillen zomer. Zo profiteer je nu van 1 plus 1 gratis op Smash Burgers. Oh, dan maak ik met een dubbele cheeseburger. Gewoon oh, een dubbele... En ik het dan? Jij? Jij mocht een afwas doen. Maak het makkelijk met de lekker, chillen promo's van Oké. Okay. Oké, okay, dat is snel, goedkoop en makkelijk. Radio 2. Goeiemorgen, morgen. Peter en Kim. Jenny Jackson. Goedemorgen, we zitten live op Brussels Airport. Ik ga op reis en ik neem mee. Oh. Goedemorgen, morgen. Heerlijk gevoel wel om hier te zitten. Ja, ik vind het leuk. Ook zo die geluiden. Zo. Last call boarding voor. Alleen weet wel, zo dat? dat Waar ja. zou je graag naartoe gaan op dit moment? Op dit moment, ik zou heel graag naar Australië gaan. Maar ik heb nog kleine kindjes en dat is een beetje te ver. Ja, die kangeroes zijn zo eng. Maar Waarom? Ben je bang van kangaroes? Ik denk dat, dat als je zo'n op u krijgt, volgens mij is het de plat. Dat oh, wist ik niet van u, dat ja. ik bang zou zijn van kangaroes. Dat is ook het ongeveer het enige. <lacht> <lacht> dus kom je af met een kangoeroe. Bon, lieve mensen, daarnet was het nieuws over de vuilnisophalers in Antwerpen dat daar agressie tegen is. Er kwam nog een reactie binnen van luisteraar Sofie Huijgen uit Stabroek, die een anekdote heeft uit Napels. Sofie, goeiemorgen. Goeiemorgen allemaal. Goeiemorgen. Ja, vertel eens wat is er in Napels gebeurd? Uh, ja, dat is nu al uh, wel ettelijke jaren geleden. Um, was ik daar op vakantie en um, dan uh, blijkbaar wordt de vuilnisophaling daar door de maffia gecontroleerd, zoals wel meer dingen. Uh, en um, zij hebben besloten: dan we halen het vuil niet op. En um, ja, het, uh, was, um, heel, uh, de straten lagen daar vol met vuilniszakken. Mijn momenten moesten daar echt oversteken om het vuil te kunnen ontwijken. Ja, dat klopt. Dat is in het nieuws ook geweest op dat moment. Nu, ik ben ooit in nee. Napels geweest. Dat, ik vind dat een heel mooie stad, maar geen een schone stad. Nee, inderdaad. Ik, ik ben geen fan van Napels. Absoluut niet. Maar dan weet je dus pas hoe belangrijk het is. Hè? Ja. Ja. En hoe verwend wij ja, zijn. Hè? Ja. ja, absoluut. Absoluut bij deze, weer iets bijgeleerd. Sophie, dankjewel. geniet van de ochtend en geniet van Goeiemorgenmorgen, want daar is ze. Dag Sophie. Ja hoor, Margot van de regio, die kan je op dit moment horen en zien in de app van Radio 2 en ook live op VRT1. Want Margot, Margot, Margot, dat is ongelooflijk. Ja. Uh, jij zit hier in Brussels Airport, je leert zeer veel bij, want ik zie dat jij op dit moment in het Animal Care and Inspection Center zit, bij de dieren dus. Wat doen ze daar precies? Is waar. Het is waar. Ik ga jullie vandaag meenemen naar plekken waar je anders niet kan komen en dat is... De eerste stop, inderdaad, het Animal Care and Inspection Center. Er zijn hier op dit moment geen dieren. Dat is jammer, maar dat is geen probleem. Ik sta hier aan hele grote paardenstallen. Dus ik weet wel dat ze hier af en toe paarden zullen vervoeren. Het is de werkplek van Anne. Anne, wat doen jullie hier? Ja, wij zorgen hier voor dieren die uh, per luchtvracht binnenkomen of per luchtvracht buiten gaan. Um, de dieren die binnenkomen, die gaan wij halen aan het vliegtuig. En totals die uh, kunnen afgestaan worden aan hun eigenaar, gaan wij die hier verzorgen. De dieren die we gaan uh, laten vertrekken, daarvoor zorgen wij hier dat die helemaal klaar zijn. Wij gaan die dan naar het vliegtuig brengen, zodanig dat die op een ordentelijke manier kunnen vertrekken naar hun bestemming. En dat zijn dan dieren van mensen die verhuizen bijvoorbeeld? Dat zijn dieren van mensen die verhuizen, maar dat zijn evengoed commerciële zendingen, dieren die verkocht worden aan mensen in het buitenland of dieren die gekocht worden in het buitenland of dat zijn dieren die om een of andere reden naar het buitenland gaan voor een dierentuin, voor een wedstrijd, whatever, ja. Oké, okay. ik denk bij de luchthaven altijd aan van die programma's als border security toestanden en zo. Dus stel dat ze in de luchthaven in een koffer twintig schildpadden of slangen vinden, komen die dan ook hier terecht? Ja, dan gaan ze ons bellen en dan gaan wij naar de passagierskant, want wij zitten hier aan de cargozijde van de luchthaven. Wij gaan dan naar de passagierskant, wij gaan die zending daar halen of wij gaan die dieren daar halen. En dan gaat het VVV beslissen wat er daarmee moet gebeuren. Okay. Ja. Uh, nu zijn er dus geen dieren vandaag. Uh, ik weet niet, komen er nog binnen vandaag of wat staat er op jullie agenda? Dat de komende dagen? Ja, de komende dagen. Er staan altijd uh, honden en katten op het, uh, op het programma. Uh, volgende week waarschijnlijk zullen er ook nog zebras zijn. Van de week hebben we al duiven en roofvogels en vissen. Wat oh, allemaal gaan. Ja, jullie hebben het hier allemaal ook vieze dieren dan? Vieze dieren in de zin van uh, een beetje angstaanjagend, dan, hm. uh, denk ik, dat je bedoelt. We hebben hier ook spinnen en... en Schorpionen en al dat soort zaken die mensen als vies beschouwen. Ja. ja oh, dat is absoluut niet voor mij zijn, maar jullie komen daar niet echt fysiek mee in contact. Die zitten in doosjes en zo. Die zitten in doosjes en zo. Meestal kan me geen kwaad, nee. Okay. Um, een van de zottere dingen dat je mij al verteld hebt, dat jullie hier gedaan hebben, is de paarden vervoerd die meegaan naar de Olympische Spelen. Maar wat is zo voor u de meest memorabele herinnering met een dier in uw carrière? Ja, dat waren de alpacas. We hadden hier uh, in oktober 2020, denk ik dat het was, uh, 489 alpacas die zijn huh? binnengekomen. Ja. Um, en die moesten hier allemaal passeren, die moesten allemaal uh, gekeurd worden door het FAVV. Dus dat was grappig, want die lopen dan hier door de gang. Dat ja, was... dat lijkt mij een hele hectische ja. bedoeling, als hier 400-tal pakken rondlopen. Het liep nogal redelijk gestructureerd, maar het was super grappig om te zien. Ja. Maar het lijkt mij dat je nooit een saaie werkdag hebt. Nee, dat klopt. Uh, werkdagen zijn nooit saai, dat is waar. Voilà, kijk, ik heb jullie een, een kleine blik gegeven in het Animal Care and Inspection Center. En straks neem ik jullie opnieuw mee naar een verrassende plek in de luchthaven. Joey. Kangeroes zullen ook wel meevliegen, hè? Kangeroes die, nee, die mogen niet binnen in België. Dat is te eng. Dat is geregeld. Goed, maar gewoon van de regio, straks op een andere plek. En als je zin hebt, als je denkt van oh, het is eigenlijk wel plezant om hier te werken. Kijk, Brussels Airport, denk eraan. Hoor, hoorde, nog... Er moeten mensen naar, uh, naar de gate. Ik hoor het. Opletten ja, Er zijn ook mensen naar de gate aan het gaan. Hallo, goedemorgen allemaal. Ja, ja. Mil en Wils altijd een beetje op reizen. In een hoofd, hè? Ja. Goedemorgen. <laughs> Van dat volgens kwam mijn skin over mij recht in over niet, zoek er een vrouw zoek mijn kans zo lang voor zien als ik verlinkt. Ik lag hem naar rechts kijken en een band voor hier, voor hier. Ik stop een mismoord mijn haar te verhouden. more. Zaz, more, just more. Moest je heen, skoen meisje nu met mij Binnen een jaar of drie Toe bekindjes maak op me Toe sletjes maak om me, let me small mee, Wacht je toch met mij Verkoop mijn korten Voor het voetbal aan maten Voor hier, voor hier Schrijn me lekker Shout Jouw Goeiemorgen telt voor twee. Goeiemorgen, morgen. Peter en Kim. Radio 2. Luister en kijk nu vooral op veertien en de app van Radio 2, want ja... Ik ga op reis en ik neem mee. Goedemorgen. morgen. We zitten op dit moment in Brussels Airport. En net kon je het al horen in het nieuws. Als je nog niet wakker bent, het zat in het nieuws dat er zeer veel mensen vertrekken, Charlotte. 80.000 mensen vandaag. Alleen vandaag al. Ja, hadden. zot hè. Ik denk, ja, we gaan straks na 7 uur hebben we iemand van uh, Brussels Airport bij ons die ons ja. vertelt hoeveel er zijn op twee maanden... Duizelingwekkend veel. Enorm. Op dit moment zie en hoor je uh, Kim. En die staat bij een gezin dat op weg is op reis. En die hebben hoeveel kinderen mee, Kim? Ah, wel uh, zes. Zes <laughs> okay. kinderen. En ze ik sta hebben. bij Axel. En vertel eens... Als... Ja, ja, ik hoor jou absoluut. En ah, vertel eens als... ja, ja, wat zo ja, ga meteen gaan wandelen Ik sta dus bij Axel. Axel, naar waar gaan jullie? Uh, wij gaan naar San Francisco in Amerika. Maar goed, hoe lang gaan jullie? Um, 17 dagen. Oké, okay, goed. Zeg maar, uh, ik zie hier dus inderdaad zes kinderen. Moesten jullie niet naar school vandaag? Eigenlijk wel. Maar we moesten maar een uurtje gaan om zo af te sluiten met de klas. Dus op zich, dat maakt er niet veel uit. Dat is maar een detail natuurlijk. Zeg, heb je er zin in? Wat gaan jullie daar allemaal doen? We gaan zo heel de westkust rondtrekken. Verschillende steden bezoeken. Weet je al welke? Las Vegas. Um... Beetje gokken. Ja, een beetje gokken. Einde van het schooljaar, vierde, Los Angeles. Los Angeles? Zeg ja, daar zijn allemaal filmsterren en zo. Ja, misschien ontmoet ik er wel. Hè? Ja, wie weet, Harry Styles of zo. You never know. Dat Zou ik uh, losdoen. <laughs> Voilà, bericht aan Harry Styles. Axel is onderweg en ze zou hem losdoen, maar ja, wie niet. Hè? Maar woonde Harry Styles tegenwoordig in L.A., wist ik helemaal ja. Maar ja, niet. Ja, maar die komen daar, hè. alle sterren komen daar. Hè. En vooral waarschijnlijk, maakt niet uit waar die zit, ze zou hem nog altijd losdoen ergens. Helemaal goed. goed. Zeg, maar wat ik me vooral afvraag, misschien kun je dat eens ja. vragen aan die ouders. Ja? Is het nu een pak goedkoper om vandaag te vertrekken, dan dat ze bijvoorbeeld morgen of overmorgen waren vertrokken? Ik ga het eens aan de mama vragen, ja, als dat doen. mag. Zeg, ja. uh, jullie vertrekken vandaag in plaats van morgen, is dat zoveel goedkoper? Ja, dat klopt. Voor zes kinderen klopt dat... Hoeveel verschil? 105 euro per persoon. 200 euro per persoon. Ja, ja, en als je dan met een groot gezin bent, tel maar op, hé. groot gelijk. En heb je er zin in? Komt dat goed met zoveel kinderen? Ga je er geen vergeten? Nee, dat komt helemaal goed. <laughs> er zijn er maar zes, afvallig. Heel veel plezier. Er zijn er geen zestien, dank je wel. Ze zijn Kim. er helemaal klaar voor, Peter. Dat is duidelijk. En inderdaad, je kan je afvragen, van, ja, kan dat allemaal maar, dat luxe verzuim? Daar is al veel over te doen geweest. Ik herinner me trouwens Charlotte dat er ooit een tijd was, ik denk dat het heel de kerfiet was toen er nog van onderwijs was, Ding, ding, boetes uitdelen of zo. Ja, ja echt streng zijn hè? en echt controleren dat je blijft tot de laatste dag. Maar ik heb er ook heel veel vragen bij in de zin. Mm. Ja, mijn zoon bijvoorbeeld, die moet tot elf uur naar school, denk ik. Het is nog kleuter ja. En heel veel scholen die hebben al geen les meer Moeten alleen nog de rapporten komen halen Dat ze daar eens de werk van maken ja, Gewoon te zeggen van sluit de boel gewoon op donderdag Als het voorbij is, dat is dat, ja. Helemaal zonnesfeer zie je En al helemaal als je richting Amerika gaat Dit gevoel De auto, als je een cabriolet hebt, zet er in Haren in de wind En al luid meezingen met de Boys of Summer Dit is Don Henley Het is zes voor zeven zie je Een morgen. Dit is Radio 2. De van Dan Henley. Op dit moment zie je en hoor je. en voel je ook wel een beetje in de app van, uh, van Radio 2 dat de zon enorm aan het opkomen is. Het is prachtig om te zien. Het ging toch slecht weer worden vandaag? Nu zo'n mis? Uh, nee, dat doen we niet. Nee, die dus zat ja. Het ging uh, morgen wel iets minder worden. Dus hou daar wel een beetje rekening mee. Als je nog een barbecue hebt of dat soort dingen. Uh, daarnet had je een gezin bij jouw kind. Die mensen hadden zes kinderen. Die vertrekken vandaag. Goedemorgen, morgen. Hier op de luchthaven Brussels Airport. Dat scheelt in hoeveel in totaal? Ja, wel, ik had zoiets van, goh, al die kinderen niet naar school, maar ze zeiden daarna tegen mij, ja, dat scheelt ons 2000 euro. Ja, dat is wel echt ook heel veel, hè? Fenomenaal, hè? Omdat je dan een dag vroeger vertrekt. Ja, goh. vraag is natuurlijk als ze bij het onderwijs zoiets zeggen van, goh, weet je, die laatste dag, we gaan hem laten vallen, iedereen mag gewoon vertrekken. Ja, die reisorganisaties. Ja. Er, maar... Dus misschien moeten ze gewoon zo houden, zo. Ja, en dan, ja, ja, ik weet het niet, maar ja, ik vind het wel een gigantisch verschil. Ik wist niet dat het zoveel was. Het is natuurlijk een beetje discriminerend tegenover uh, ja, de leerkrachten bijvoorbeeld. Die kunnen dat wel nooit doen. Dat is, uh, dat is het enige probleem. Ja, ziektebriefje binnen doen, hè. Uh, zo zijn die mensen. Dat gaan we niet <lacht> doen. Dat zou, dat zou niet eerlijk zijn allemaal. Nee, mag niet. Maar goed, intussen zijn onze kandidaten aangekomen voor uh, al die enorme, enorme grote reis die ze kunnen winnen. Dat is ook zeer veel geld. Op radio2.be kunnen we nog even ah. zien over hoeveel het gaat. Die kunnen naar Afrika als ze willen. Die kunnen gewoon naar de Griekse eilanden. Ah, ik ben gewoon... Dan veel langer. Ah, ik ben zenuwachtig in die mensen hun plek. Ik meen het. Ja, hoeft niet. Je moet niet meedoen. Ah, ben jij? Je, je moet gewoon we hebben gisteren het spelletje geoefend en ik was al helemaal zenuwachtig. Ja, hè? <laughs> Nu zondag zijn de Brico en Brico City winkels open. En ook die van Brico Planet. Bij aankoop van minimum 10 euro met je getrouwheidskaart... ...krijg je 20% korting op alles. Want zelfgemaakt is slim bespaard. Voorwaarden in de winkel en op Brico.be Sla je zomerslag bij Koolruid. Snel naar onze kortingen op 77 aperitieve en sterke dranken. Nu 25% korting vanaf twee flessen. Combineer naar keuze. Ontdek alle acties tot en met 11 juli in onze winkels en in onze webshop via Collect Go. Voorwaarden op koolruid.be. Koolruid. Laagste prijzen. Ons vakmanschap drinken met verstand. En wie gaat op Droomreis? Je wil dat spannende radiomoment meemaken. Het gebeurt nog allemaal voor 8 uur. Zeg, een goede vrijdagmorgen. Elke dag, 7 uur krijgen van Charlotte Crow. Goedemorgen. Hulplijn 1712 vraagt extra aandacht voor kinderen die onveilig opgroeien of mishandeld worden. En in Parijs en verschillende andere Franse steden was het voor de derde nachtoprij nacht op erg onrustig. Bij het begin van de zomervakantie vraagt de hulplijn 1712 extra aandacht voor kinderen die opgroeien in een onveilige gezinssituatie. Volgens de hulplijn had 1 op de 10 kinderen het afgelopen jaar te maken met kindermishandeling. En het kan gaan over seksueel misbruik, maar ook geweld op kinderen uit onmacht, zegt 1712. We zijn er niet enkel voor slachtoffers van kindermishandeling, maar ook voor omstanders, mensen uit de directe omgeving van een kind. De meeste mensen die ons contacteren zijn familieleden, zijn grootouders, Buren, vrienden, mensen uit de directe omgeving van het kind. En we zijn er ook voor plegers. Hè? Mensen die uh, geweld plegen op een kind, bijvoorbeeld uit onmacht of in een stresssituatie. Wie te maken krijgt met kindermishandeling kan iedere werkdag gratis en anoniem bellen op het nummer 1712. Op de luchthaven Brussels Airport begint vandaag al de zomeruittocht. Er worden 80.000 passagiers verwacht. De klassieke vakantiebestemmingen zoals Spanje, Griekenland en Turkije blijven populair. En hoewel de zomervakantie in het Nederlandstalig onderwijs officieel pas morgen begint, zijn nu al veel gezinnen met kinderen op pad. Het was vandaag of morgen, maar het was vandaag voordeliger om te vertrekken. Dus, uh... Voor school moesten we vandaag er niet meer zijn en ook vandaag is het wat goedkoper. Omdat ze toch niet echt school niet meer hebben? En een dagetje vroeger, dat is misschien minder drukte. Ouderen die verhuizen naar een woonzorgcentrum nemen minder geneesmiddelen dan thuis. Dat blijkt uit een studie van het Socialistisch Ziekenfonds Solidaris bij bijna 4000 leden. Paul Kallewaard van Solidaris ziet duidelijk wel een positieve evolutie. Het is namelijk zo dat het gebruik met 18% algemeen... Afneemt, hè. wat een heel positieve evolutie is. Zeker wanneer we het vergelijken met onze studie van tien jaar geleden, waar eigenlijk quasi niet heel een verschil was te merken voor of na opname. In Parijs en verschillende andere Franse steden is het voor de derde nacht op rij erg onrustig geweest. De protesten na de dood van een 17-jarige jongen bij een politiecontrole blijven duren. In heel het land werden 40.000 agenten ingezet, maar ze konden niet tegenhouden dat er opnieuw vuilnisbakken en auto's in brand werden gestoken en winkels geplunderd. In verschillende steden werden ook politiekantoren en gemeentehuizen in brand gestoken. Steven de Kranen zag de onrust gisteren in Nanterre. Op 9 uur is er een bankgebouw in brand gestoken en waar er waren nog mensen die op de bovenste de verdiepingen woonden en die zijn op het nippertje geëvacueerd kunnen worden. Dus je merkt dat de onrust nog niet is gaan liggen. Niet alleen in Nanterre, want ook in Marseille opnieuw relletjes, ook al in Rijssel. En de speciale politieeenheden zijn al ingezet in Roubaix en in Lyon. Ook in Brussel veroorzaakt de dood van de Franse jongen Spanningen. Er kwamen gisteravond tientallen jongeren op straat en er ontstond een kat- en muispel. Verschillende jongeren zijn opgepakt, zegt de Brusselse politie. Er werden op een bepaald moment een aantal brandhaarden vastgesteld. één in Artesiestraat in Brussel, dat is in de buurt van het En één op het Grondwetsplein te sint gilles Uiteindelijke balans, dus, want wij hebben toch wat aanhoudingen gedaan, 64 in totaal, 63 administratieve, daarvan zijn 47 minderjarigen en 16 meerderjarigen en één gerechtelijke aanhouding van een minderjarige. En in het Spaanse Bilbao zijn de ploegen voor de Ronde van Frankrijk voorgesteld. Zaterdag begint in het Baskenland de 110e editie van de Tour. In totaal komen 21 Belgen aan de start. Yves Lampaert is één van hen. Vorig jaar won hij de openingsrit en daardoor mocht hij de gele trui dragen. Maar dat wordt dit jaar toch moeilijk, zegt Lampaert. Het is een heel zware start. Daarna zijn er twee sprintritten in waarschijnlijk. Koop van... Uh... Eens en net kunnen we zijn in een vlucht die tot het einde draagt, maar dat zal niet simpel zijn. We gaan een keer goed het parcours analyseren en kijken waar de kansen zijn. En dit is het nieuws uit jouw buurt. De socialistische vakbond ACOD vraagt meer respect voor vuilnisophalers, na enkele aanvallen op vuilnisophalers deze week in Antwerpen. En in de Mechelse Kruidtuin is de bekende reeks parkpopconcerten afgetrapt, met een speciale Pride-editie voor de regenbooggemeenschap. Eerst zonnige periode, later ontwikkelen er zich stapelwolken bij maximaal tot 24 graden. Meer nieuws uit Antwerpen krijg je ook over een half uur of lees je in de app van VRT Nieuws. Het is niet zo heel druk, maar er staan toch wel een beetje files. Vertel eens Mona. Ja, inderdaad. Uh, wie naar de kust wil, die schuift aan op de E40 vanuit Brussel in Erpenmeren. Daar is de linkerij dicht door een ongeval en verlies je een half uur. En daar rond Brussel uh, zijn er werken bezig. Bij Waterloo, daardoor verlies je op de buitenring drie kwartier. En ook op de binnenring bij Tervuren daar verlies je nu tien minuten. Kijk even op mij, wil er iemand naar de kust? Uh, ja, maar nu niet op deze moment. Uh, niet ook, nee, <laughs> we moeten nog even blijven. Charlotte ook niet... Uh, niet, niet onze... Nee, dus, het hoeft niet op dit moment, Sorry. Geteld voor twee. Peter en Kim. Radio 2. Hebla. He. In Spanje. Op de box. Dat is een beetje echt... In de, de disco. Ja, ja. Hallo, ik ben Koen Krukke. Dat is heel tof voor u. maar zeg. mee. Het is weekend, dat voel je. My lover's has got no money. He's got his strong beliefs. My lover's has got no power. He's got his strong beliefs. My lover's has got no fame. He's got his strong beliefs.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 ...om een tekst te schrijven, zie ik. Gala Freed from Desire. 30 juni, ja de laatste dag van juni. Eh, alweer, nee. Ja, het is de laatste dag van juni toch? Hè? Ja. Je zit zo nog aan het trekken aan mij? Dat is omdat achter jou de zon heel fel op mijn gezicht staat. Maar het is niet zo erg, hè? Ik had misschien mijn zonnebril moeten meenemen. Ja, maar je, je hebt een glow over je Kim. Ja, ja dat is goed. goed ja, dat bezig. Is mijn aura, mm -hmm. goede karma. De vrijdag, de dag dat je hoort op Radio 2 dat er rellen zijn tot in Brussel, naar aanleiding van wat er in Frankrijk gebeurt. Maar bon, wij zitten voorlopig in Brussels Airport, in Zaventem, waar alles aankomt en vertrekt. maar ze ook veel volk nodig hebben nog. Niet om te vertrekken, maar om te werken. Een leuke plek om te werken, denk ik, sowieso. Daarom is ook Isan Shoalekli hier, van Brussels Airport. Isan, goedemorgen. Goedemorgen. Goedemorgen. Het was deze week al een beetje miserie. hier. Lange wachtrijden, las ik en zag ik. En toen moest de zomer nog beginnen. Volgens de kranten waren zelfs vechtpartijen. Wat klopt daar nu precies van? Wel, het was inderdaad uh, maandagavond erg druk aan de grenscontrole. Dat wordt uh, bemand door de federale politie. Maar die avond waren er verschillende zieken en waren ook een aantal van de elektrische poortjes uh, defect. Mm -hmm. Waardoor dat er ja, veel minder mensen tegelijk door konden. Dus jammer genoeg hebben de passagiers toen lang moeten aanschuiven. Maar dat was echt wel een uitzonderlijke samenloop van omstandigheden. Van morgen verloopt alles uh, vlot tot nu. Maar zijn de mensen dan ongeduldiger geworden tegenwoordig? Hoe ziet dat? Wel, ik denk dat, uh, dat corona ons een beetje heeft aangeleerd dat het niet goed is om in een rij te staan. Want het hoort er wel een beetje ja. bij. Hè. Ja. Als je vertrekt op een piekdag, een drukke dag, zoals vanmorgen, ja, dan is het normaal dat je even in de rij moet staan. Maar we doen er alles aan om uh, dat vlot te laten verlopen. En als je op tijd naar de luchthaven komt, dat is eigenlijk het belangrijkste. Dan is er geen enkel probleem. Mm -hmm. Ja, je weet dat, hè, want de komende maanden, hoeveel mensen vertrekken er van hier? Wel, we verwachten voor de hele zomervakantie 4,7 miljoen passagiers. Oh, laat. En dat is vertrek en aankomst. Oh, dus mensen ja. die hier vertrekken, mensen ja. die arriveren. Dus uh, het wordt een drukke zomer. Hoe hou je dat in de hand, zo'n dingen? Wel, goede voorbereiding en goede samenwerking. Er werken heel veel bedrijven, heel veel partners op de luchthaven. We hebben ons al maanden voorbereid, gezorgd dat er extra personeel wordt ingezet op drukke dagen. Ja, want vandaag bijvoorbeeld, heel specifiek, wat hebben jullie dan gedaan om te zorgen dat het lukt allemaal? Ja, dus we hebben de capaciteit bij de grenscontrole de elektrische poortjes verhoogd. We okay. hebben daar drie poortjes bijgezet, zodat er veel meer mensen daarvan gebruik kunnen maken. We hebben extra personeel ingezet, dus mm -hmm. een airportcrew, de mensen met de groene trui die info geven, de passagiers helpen. Daar zijn bijkomende mensen. En ook de verschillende partners hebben bekeken om optimaal in te plannen, om te zorgen dat alles vlot kan verlopen. Ja, ja je hoort en ziet op dit moment Isan van Brussels Airport bij ons over de drukte, de enorme drukte. Bijna 5 miljoen mensen. Waanzin, hè? Ja, maar ik vind wel dat het hier heel vlot verloopt. Voorlopig wel, hè. Wat ja. wij hier toch zien. Ja, ja. Um, jullie hebben iemand nieuw ook. Bruce, wie is Bruce? Ja, Bruce, dat is onze digitale vriend. Hè. Dat is onze chatbot. En dat is eigenlijk een beetje jouw persoonlijke assistent als je op reis gaat. Oh. Want je kan daar, uh, op de website vind je die rechts onderaan. Je geeft jouw vluchtnummer in. Dat is brusselsairport.com of .be. .be, Ja, .be. sorry, excuseer. Uh, mm. Je geeft daar jouw vluchtnummer in en die geeft jou alle info voor jouw vlucht. Dus jouw check in rij, je hoeft niet meer op bord te gaan kijken. Bruce zegt jouw check-in aan die rij. De wachttijd aan de grens, aan de uh, security screening. zegt Bruce, het is vijf minuten wachten of het is vijftien minuten wachten. Dan weet je van oké, okay, ik ga nog een koffie drinken okay. of, of ik ga al door. Uh. Jouw gate, je hoeft niet meer te gaan uh, wandelen langs het bord van wat is nu mijn gate-nummer. Het komt automatisch binnen. En je kan dat instellen tot zeven dagen voor jouw vlucht. Dan krijg je elke dag ook één praktische tip, bijvoorbeeld hoe pak ik mijn handbagage in. Oh dat je weet waarop te letten. Dus een dikke aanrader om, om dat eens uit te testen via WhatsApp of Messenger krijg je dan uh, al die informatie. Hoe ziet hij eruit, Brouws? Het is dus een heel schattig robotje. Ach, We hebben hem ook een huis. huisje. Is er een enorme vandaag. flik met een met een en zo een spier? Nee, nou, toffe gast. Ja, hij okay, nee, helpt goed. met alles. Zeg, wat zijn de meest populaire bestemmingen? De zon. Nee, iedereen trekt graag naar de zon in de zomervakantie. En dat gaat dan om Spanje, de Canarische eilanden, Portugal, Turkije, Marokko. En wie wat verder weg gaat, ja, dan hebben we ook een ruim aanbod. Mauritius, Zuid-Afrika, uh, Toronto oh. komt er in augustus mm. ook bij. Dus uh, opties te over. Ik droom Isan. al weg. Ja, iets aan de mensen die nog moeten vertrekken. Vandaag of de volgende dagen. Hoeveel uur op voorhand moet je nu komen? Wel, de vuistregel is binnen de Schengenzone minstens twee uur vooraf. Mm -hmm. Buiten de Schengenzone minstens drie uur vooraf. Oké. Okay. Of je gaat naar de website en dan krijg je specifiek advies per vlucht dat rekening houdt met de openingstijd van de check-in. Je dat... vraagt het aan Bruce. Bruce, hè. He? He. Ja, het is, ah. het klinkt <laughs> is gelijk zo'n app van een Efteling. Zo. Er is ook zo'n mannetje die van alles vertelt. Mm -hmm. Bruce. Heeft u ook familienamen? Uh, Bruce van Brussels Airport. Mooie familienamen. Dank je wel. Ik zie wel reis op de radio. Zie sí. je. We zijn aan weer. Ja, maar ja, dat is Spaanse hè. Goeie muziek weer vanmorgen. Tot op man. je man. Goeiemorgen. Los días van pasando sin ti a mi lado, olvidando esos recuerdos de pasado. Lo que pasó entre nosotros fue pura pasión, pero al final fue todo una desilusión. Aunque te tengo lejos siento tu arroes. Dime qué debo hacer para convencerte olvidemos el ayer comencemos otra vez Una sensación que... En zo ben je dus een zomerhit. In 2003, dat is exact 20 jaar geleden, heet Bellepres met Enamorada de zomerhit gewonnen. Vijf keer heeft ze me gewonnen, hè. Straf toch? Zo gek dat dat al 20 jaar geleden is. Het lijkt gisteren. Die ziet er ook nog zo fris en fruitig uit. Dat is waar. Ja, dat is echt onwaarschijnlijk. Oh, zie. Watch and learn. Maar je ziet er toch ook nog fris en fruitig uit? Ah ja, maar ja. We zijn ook nog maar 25 jaar. ging niet over mij. Nee, nee, dus dat. Maar goed, we moeten het hebben over Eddie, lieve luisteraar. Eddie, held van de show van gisteren. Eddie was een beetje boos op ons. Hij ja. zei van: Wow, er is iets mis met Punto mm. Punto. We hebben hem de regels uitgelegd en we hebben hem uitgedaagd, Eddie, ga je meespelen morgen? En wat zei je Ah, wel ja. Zeker wel. hè. <grijg> bon, je hoort Eddie over een minuutje. Het wordt mooi. Ik hoop het voor hem toch. Dit was de allereerste. Bro, en dit de meest recente. Lekker blijven hangen. De volgende week duiken Siska Scooters en Niels de Stadsbader in 50 jaar zomerhit. Met straffe verhalen van presentatoren en winnaars van vroeger. Maar ook unieke nieuwe versies van iconische zomerhits. En je ontdekt eindelijk de genomineerden van dit jaar. Radio 2 Zomerhit met Siska en Niels. Volgende week elke voormiddag.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 Punto, punto, punto, punto. Usa la prima lettera per la Zoek met de eerste letter het juiste antwoord. Oh, bon, het is aan Eddy. Ja, nu ja. eens kijken of hij drie of vier vragen gaat krijgen. Het is Eddy van der Velde uit Evriem. Is hij zelfstandig ontstopper van, uh, van Beerputten. Eddie, goedemorgen. Goedemorgen Charlotte, Kim, Peter, hoe gaat het daar? Ja, Goedemorgen, ja. Eddie, Eddie, Eddie, we zitten op Brussels Airport, man. Ik dacht van ja, Eddie, ik zie het, ik zie het. Ik dacht misschien is hij hier, maar uh, hier, de beerputten voorlopig, check. Die, uh, <lacht> <lacht> dus. Ik ruik niks. Nee, het is al voorlopig <lacht> niet. Ze me je belde gisteren, dus vindt punt Punto Punto niet eerlijk om te spelen op tijd. Als je snel speelt, dan kun je ja. veel vragen stellen. En als je trager speelt, kun je maar drie vragen stellen. En je zei dit daarover gisteren. Nee, dan vind ik het persoonlijk beter dat er maar ongeacht de tijd drie vragen gesteld worden dan is het voor iedereen eerlijker, vind ik. Dat kan wel zijn, Eddy, maar we hebben nog even samengezeten met de Punto Punto Jury. Dat is een nationale ja. commissie van commissarissen. We hebben toch besloten om het zo te houden, dus we gaan op tijd spelen, Eddy. Dus je moet wel ja, snel dat zijn, hè? He? Ja, Heel snel zijn, hè? Oh, man, ik ja, zo... ja de, de, de, de lat ligt nu hoog. De druk op jouw ah. schouders. Eddie, <lacht> zometeen start de klok. Je krijgt één letter om te helpen. En dan is het aan jou. Aanvullen, snel spelen en passen als je het echt niet weet. Ja. Ik wens je ontzettend veel succes. Vanmorgen beginnen we met... met de A. Ken je veel woorden met een A? Uh, we gaan zien. Ah, ja, het is dat. Welke A is een zoete stroop gemaakt van een S esdoornboom? Af. Welke B is een kleur en loop je op als je een nee krijgt? Een blauwtje. Welke C is de familienaam van acteur Koen die je vooral kent als meneer Spaghetti? Trukken. Welke D zit onderaan in je buik en komt na de dunne darm? Dikke darm. Oh, kijk, ah, kijk, Eddy. Eddy. zo. Zo speel je het dus. Zo kom je aan vier vragen. Hoe voelde het? Uh, het was een beetje stresserend toch wel, hoor. Dat was net gelijk een mondelijk examen toen ik naar school ging. <laughs> de eerste was mis, want dat was een uh, ahornsiroop, zochten we. Dat ja, een zoete maar dat stroop. kan ik niet. Ja, maar niet dat uit. Dat niet. Nee. De B, dat kleur, en uh, die loop je, uh, loop je op als je een nee krijgt. Tuurlijk wel een blauwtje. En dan natuurlijk wel die, die andere. Hallo, ik ben Koen Krukke. Was ook juist, hè. Koen Krukke. De D onderaan in je buik komt na de dunne darm. Konto, Konto. Lekker hoor, man. Je wint het laatste goeiemorgen, morgenmokje van dit Super. seizoen. Wat denk je daarvan? Super, vind ik het. Ah, kijk. <laughs> geniet van je beerputten en geniet nog van Punto Punto. Fijne ochtend, hè? Po -to, po -to. Ja, Punto Speel maandag zelf mee en win jouw goeiemorgen, morgenmok. Winnen is belangrijker dan deelnemen. De echte maniac echt een maniak staat hier echt te dansen. Dat is Kim van Ons. Ja, sorry, ik heb dansbenen vandaag. Ja, maar dat is goed. Het is ook uh, dansmuziek sowieso. En dan toch even kijken naar de zon, die is op dit moment aan het opkomen in Brussels Airport. Hopelijk ook in Blankenberge, Zwevegem, Laanaken, Gent. Goedemorgen, Sabina Haagdoor. Ja, goedemorgen. Ja, dat klopt. Daar ja, schijnt he? de zon. Als je naar het uh, oosten van het land gaat, dus richting Ardennen, daar is het tijdelijk nog aan het regenen. Maar voort eigenlijk uh, is het genieten van een zonnige ochtend. In de loop van de dag straks wat stapelwolkjes en misschien valt daar ook een bui in het westen van het land. Maar dat zal zeker niet overal het geval zijn. En ondertussen klimmen die temperaturen naar 23 of 24 graden. Bij een matige wind als ik kan het soms vrij krachtig waaien en daar mogelijk rukwinden tot zo'n 50 kilometer per uur. En volgende regenzone verwachten we in de loop van de nacht. Dus tegen morgenochtend valt de eerste regen al in het westen van het land. En dan morgen ja, geregeld verspreid over heel ons land. Af en toe wat lichte regen. Na de middag droger vanaf het westen. En dan komt de zon er opnieuw af en toe door bij 22 graden. En voor zondag en begin volgende week houden we het bij ja, een beetje lichtwisselvallig weer. Dus er zijn soms echt wel mooie, brede opklaringen, maar ook zware momenten. En lokaal kan er al eens een bijvallen. En die temperaturen, ja, die vallen nog wel best mee. Temperaturen rond 22 graden. 22 graden is goed, hè. Ik heb dat gedaan. Dankjewel, Sabine. Geniet van het weekend. En dan was er een hele, hele slimme luisteraar. Dat is Bjorn Kouwelier hier uit Kuren. Bjorn, goeiemorgen. Goeiemorgen. Wat een uitstekend plan had jij. Wat had jij gestuurd in onze app van Radio 2? Ik had een uh, bezoekje gestuurd van uh, een nummer aan de vrouw van André Hazes. Waarom specifiek vandaag? Uh, omdat vandaag zijn een verjaardag is. Kijk, als er iemand. Hij hing vandaag 72 jaar in geworden. Hij zou het geworden zijn, ja. het is niet meer gelukt, ja. helaas. Hè. Nee, en er is van 9 september hij uh, ondertussen al 19 jaar doet. Ik ben 13 september. Ja. Je houdt het goed bij, Bjorn. En wel, Bjorn, speciaal voor jou en alle fans van André Hazes. We gaan hem spelen, zie. Ze gelooft in mij. Geniet ervan, hè. He. Dank je wel. Dank, Bjorn. Dag. geloof ja. jij in mij, uh, Kip? Soms. <laughs> Zij gelooft soms in mij. Ook mooi. Ze lacht te slapen. <laughs> Vroeger gisterenavond... Mag op mij Misschien ben ik vanavond vroeger vrij Ze er wel van ja Maar zij kent mij Oh ja. Yeah. Nu sta ik voor je Ben je blijven hangen In de kroeg Zo'n nacht ze zo weet het heb ik nooit genoeg, was het, was alles, wat ze vroeg, wat ze vroeg. Want zij gelooft in mij, zij ziet toekomst in ons allebei. Doe naar je spraak als Niet voor Dat ieder mij herkent En je trots kan zijn Op jij eigen vent Op straat zullen ze zeggen Die haas is, is bekend Zolang we dromen Van het geluk Dat ergens op ons wacht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 Als je wil mij is vrij, als je weet. vandaag 72 jaar geworden zijn, André Hazes. Wauw, wat een krachtige song, toch? Het was met meezingen. Hè, maar man, ja, man. ik ben er zo zot van. Ja. Jo die mag je elke dag spelen, zeg eens dan. Zometeen alle nieuws uit jouw buurt. Eerst nog Charlotte Cruelt is half acht. Wel, ik moet even door de zon hier op Brussels Airport. Geen probleem. Scherm niet lezen, maar ah, het is okay. daar terug. Na de rellen in Frankrijk was het ook onrustig in Brussel. In de buurt van het Zuidstation werden vuilnisbakken en een auto in brand gestoken. 27 mensen werden opgepakt. In verschillende Franse steden waren er ook weer protesten. Winkels werden onder meer geplunderd en politiekantoren in brand gestoken. Die rellen ontstonden nadat de politie een 17-jarige jongen doodschoot bij een controle. En straks begint de schoolvakantie en dat kan extra gevaarlijk zijn voor kinderen die opgroeien in een onveilige gezinssituatie. Dat zegt hulplijn 1712. 1 op de tien kinderen zou te maken krijgen met mishandeling en dat kan in de zomer sterk oplopen. En dit is het nieuws uit jouw buurt. Nieuws uit Antwerpen met Els Brand. De socialistische vakbond ACOD vraagt meer respect voor vuilnisophalers na de aanvallen op vuilnisophalers deze week in Antwerpen. Twee keer werd een vuilnisophaler zowel verbaal als fysiek aangevallen door ongeduldige autobestuurders. Het geweld zit in stijgende lijn, zegt Ken Zegers van het ACOD.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 Gelukkig blijft het meestal bij verbale agressie, maar toch in elk geval van agressie is er een te veel, zowel fysiek als verbaal. De stad Antwerpen, voor wie de vuilnisophalers werken, heeft intussen al een klacht ingediend bij het parket. In Tisseld, bij Willebroek, heeft de politie een illegale slachtvloer ontdekt in een leegstaand huis. Buurtbewoners vonden het verdacht dat er zoveel auto's en mensen aanwezig waren. En toen de agenten ter plaatse gingen, werd de illegale slachtvloer aangetroffen, vertelt El Wouters van politiezone Rivierenland. Er is nog één levend schaap aangetroffen. Verder zijn er ook nog twaalf karkassen uh, gevonden... ...van uh, schapen die reeds geslacht werden. Er waren nog een negental mensen die zijn allemaal geïdentificeerd. Er is niemand gearresteerd, maar die personen worden verhoord... ...en er is een PV opgemaakt. Het schaap dat nog in leven was, wordt naar een zorgboerderij gebracht.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 Eerst zon, later stapelwolken bij 24 graden. Morgen is het zwaar bewolkt met periode van regen of buien. Het wordt zo'n 21 graden dan. Zondag wisselen opklaringen en bewolkte perioden elkaar af. Het blijft wel droog op een buitje na. Meer nieuws uit Antwerpen over een half uur of in de app van 14 Nieuws. Oh, het is niet zo heel druk op dit moment. Op de weg, Mona, vertel toch maar. Op de E40 van Brussel naar de kust zitten we nog altijd met die lange file van drie kwartier bij, uh, of tussen Aalst en Erpenmeren. Want daar is nog altijd de linkerij strook dicht door een ongeval. En dan hebben we nog een lange file van bijna één uur op de buitenring rond Brussel bij Waterloo. Dat komt door werken die daar gestart zijn. Op de binnenring gaat het eerst wat trager van Itteren tot Halle, En dan zijn er nog werken gestart bij Tervuren. En daar verlies je nu een kwartier. Het zijn er niet veel, maar wel ellendig lang. Dankjewel, Mona. Voor Peter en Kim. Radio 2. Spannend moment zo meteen. De kandidaten staan klaar, Kim. Ik voel het ook al in mijn buik. Veel zenuwen. Na de cures. I did my best to notice When the call came down the line Up to the platform of surrender I was brought but I was kind En sometimes I get nervous When I see an open door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 Goedemorgen. Ah. Ah, waarom ah. Ik kan er al een beetje van genieten. Van dit soort momenten. Geniet even mee op radio 2.be in de app of op VRT. We zitten daar live. Ik ga op reis en ik neem mee. Goedemorgen morgen. De sfeer zit goed. Brussels Airport is goed gevuld. Kim is er Charlotte is er de zon. Is er. ...in onze rug. Heerlijk, hè? Ja, en ik, ik ben eigenlijk heel blij, want ik ben zelf even weg geweest... ...maar nu gunnen we het aan Waar ben je naartoe geweest? Naar <lacht> een klein kampingetje ja. in het noorden van... is <lacht> wel een voetballer uit de Derde Provinciale C? Ja, ja, Dit wordt een mooie, sowieso. Geniet mee, want hier staan drie mensen werkelijk te blinken. Harder dan een vers gesimoniseerde koperen vaas. Ze hebben allemaal hun koffer ook mee... En ze kunnen misschien binnenkort op Droomreis, onze heerlijke wedstrijd die we hebben gespeeld bij Goedemorgen Morgen. Goedemorgen Inge uit Afliegen. Goedemorgen. Jij bent verpleegster, je hebt samen met je man twee kinderen, maar u bent nog nooit met de hele familie met vliegtuig op vakantie geweest. Vertel. Nee, dat klopt. Ja, komt dat? Omdat we altijd uh, met de tent gaan kamperen. Oh, maar je kan ook gerust met de tent gaan kamperen als je dit wint. Dat is geen enkel probleem. Je kan kiezen, hè? Goedemorgen Tim uit Roesselaren. Goedemorgen. Jij bent dit jaar tien jaar samen met je partner Martijn. Uh, jullie hebben net een huis gebouwd, dus dat wil zeggen. Geen budget. Dus, dus uh... meer. Ja, ja, ja, dat klopt. Dus dat het klopt. zou welkom zijn. Zeker, zeker, zeker. En dan hebben we nog Katrien uit Hasselt. Jij speelt ook mee. Wat wil jij gaan doen, Katrien? Ik zou graag een rondreis naar Canada gaan doen. Een rondreis naar Canada? Ja. Yep. Dat kan, hè. Dat moet er, er vanaf, hè. Als je dit wint, dan moet dat sowieso lukken. Nu, over een half uur spelen jullie de grote finale. Dit is normaal de grote halve finale. Eén van jullie moet hierna het spel verlaten. Het spel dat je ook gewoon eigenlijk thuis gezellig zou kunnen meespelen, want we doen, ik ga op reis en ik neem mee. Ja. Als oh, ze staan met zoveel zenuwen. Ik heb een Ja, dat is toch normaal. Dat is een check van 5000 euro, hè. Ja, sorry, meebrengen. ik wil het niet erger maken. Inge... Zometeen mag jij als eerste beginnen. Jij zegt, ik hou op reis en ik neem mee. En dan noem je een voorwerp dat je meeneemt. En dan is het aan Tim. Je herhaalt het voorwerp en voegt er eentje aan toe, Tim. Net als kandidaat drie. Dat is Katrien. En zo gaan we verder. Tot iemand een fout maakt, een verkeerd voorwerp noemt een verkeerde volgorde geeft of toch te lang wacht. En wie als eerste afvalt, doet jammer genoeg niet meer mee in de grote finale. Er is ook een jury die je kan zien zitten. Die volgt alles zeer goed en die heeft altijd gelijk. Inge, Tim, Katrien, concentreer jullie. Ik wens jullie oprecht heel veel succes. Kom op, hè. Ik ga op reis en ik neem mee. Inge, jij begint. Ik ga op reis en ik neem mee mijn bril. Ik ga op reis en ik neem mee mijn bril en sandalen. Ik ga op reis, ik neem mee mijn bril, sandalen en een boek. Ik ga op reis en ik neem mee mijn bril, sandalen, een boek en een koffer. Ik ga op reis en ik neem mee een bril, sandalen, een boek, een koffer en een nagellak. Ik ga op reis en ik neem mee mijn bril, sandalen, mijn boek een koffer, nagelak en een handdoek. Oh. Ik ga op reis en ik neem mee mijn bril, sandalen, een boek, mijn koffer, nagelak, handdoek. En? en een zwembroek. Ja. Ik ga op reis en ik neem mee een bril, sandalen, een boek, een koffer, nagellak, een handdoek, een zwembroek en mijn bikini. Ik ga op reis en ik neem mee mijn bril, sandalen, een boek, een koffer, nagellak, handdoek... Een zwempak. Een bikini. Oh. Nee, nee, nee, het was een zwembroek. Oh. Oh. Ja, sorry, sorry, Katrien. Oh. Ja, het ging zo Helaas. goed. Ja, we moeten eerlijk ook zeggen, het is bij lot beslist. Hij was de derde in rij. Ja. Is een beetje een nadeel. Maar ik zag, Inge had ook een zwak moment op een bepaald moment. Ja. Oh man, ik dacht, van, die gaat eruit. Maar het is toch Katrien geworden. Ah, oh, Katrien, ik vind het zo erg. Waar was je graag naartoe gegaan, Katrien? Canada. Canada. Canada. Canada. Het zal nog wel spaar geworden. Ja. ja, helaas. Het kan er niet, maar kijk, het is niet <laughs> erg. Misschien later wel eens. Dankjewel, Katrien, dat je er was. Ik vond je een vreselijk sympathieke kandidaat. Hè. Ja, en heel goed gedaan. Hè. Het betekent ja. wel. Applaus. Ja. Tim en Inge, tot straks. I can turn my head Wishing these memories and never Turns people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 De Eurovisie Songfestival niet te winnen om een hit te hebben. Snap van Rosaline. Kijk, zie je. Zou zij de zomerhit worden? Kan zomaar. Pommelin thuis. ik was deze week op het internet Niet dat ik het wou Want normaal geloof ik niks van het internet Maar ik dacht aan jou Vijf signalen Om te achterhalen Of het halve liefde is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 Nu of nooit weer de zoveel tijd om... al echt gegooid Is het beter hier of beter dat je gaat Deze rop van de landen de hoogste tijd Wie ben ik voor jou, wie ben jij van mij Is het beter hier of beter dat je gaat in Thijs Margot van de regio Ja, marco van de regio, die mag niet meedoen natuurlijk aan onze wedstrijd nee, Oh man, die mensen daar net Maar die wint ook wel iets, hè? Ja, die wint Wat ook iets <laughs> Ja, die wint toch een paar hete beren. Hmm? Want op dit moment, ja nee, het is alle gekheid op een brandweerslang. Want bij Brussels Airport, dat vond ik wel straf. Dus hier op de luchthaven kun je ook komen werken als brandweer. Man of vrouw of iemand daartussen. Uh, ze hebben hier twee korpsen zelfs. En die moeten hier heel snel kunnen zijn natuurlijk. Dat is onwaarschijnlijk. En op dit moment zie en hoor je ook eh, Margot van de regio. Wie staat bij een brandweerslang? Op brandweerman. <tieden> ja. Alle twee? Nee, ik sta um, in de kazerne uh, die eigenlijk vlak naast de runways van de vliegtuigen uh, staat. In totaal werken hier een 150-tal brandweermannen, waaronder ook twee vrouwen die in ploegen afwisselend werken. En Nick, jij bent daar één van. Jij bent vandaag uh, al, uh, van dienst als ambulancier, dus jij kan elk moment ook opgeroepen worden uh, om te vertrekken. Maar moeten jullie hier veel uitdrukken op de luchthaven? Ja, inderdaad. Wij uh, vertrekken eigenlijk. Op een, dag, op een dag van 12 uur, zeker 6 tot 10 keer, soms meer, soms minder. Dat hangt ervan af. En zijn dat dan erg ernstige incidenten of waarvoor komen jullie zoal buiten? Met de ziekenwagen hebben wij soms ernstige, ernstige dingen: reanimaties, amputaties. ...op uh, bruikargo. Um, en anders zijn dat de kleinere zaken... ...zoals een fuel van een vliegtuig of dergelijke. Ja, en jullie hebben daar ook gigantisch grote brandweerwagens uh, voorbij. Er staat hier echt een, ja, een gigantisch grote machine... ...daar heb ik nog nooit gezien... ...en dat neemt ook heel veel water met zich mee. Ja, inderdaad. Dat zijn uh, crash-tenders. Uh, wij hebben er zo vier dan naar een uh, vliegtuigincident vertrekken... ...wij hebben 57.000 liter water mee... Als, uh, alle, ...als er alle vier ter plaatse komen... Uh, ...en ongeveer 21.000 liters huim. Wow, dat is echt veel. Ja, inderdaad. Maar als er een vliegtuig brandt, ja. uh, is, is het ook wel heftig. Ja, dat moet je voorzien zijn. En jullie moeten ook vooral heel snel ter plaatse kunnen geraken. Hoe snel, stel dat er nu een alarm zou afgaan, hoe snel staan jullie ter plaatse? Voor vliegtuigincidenten is dat drie minuten op, over heel het luchthavengebied... En voor de autopomp is dat vijf minuten in de terminal. Oké. Okay. En dan is dat direct kleren aan en vertrekken? Ja, onmiddellijk kleren aan en vertrekken. Ja, en jullie hebben hier ook een gigantisch snelle glijbaan, heb ik gezien. Ja, dat klopt. Dat is allemaal om zo rap mogelijk bij de voertuigen te, te kunnen zijn. Um, omdat wij soms ook boven zitten in de sportzaal, moeten wij heel rap beneden... Uh, ...in de voertuigen kunnen zitten. Ja, je zegt het zelf al, jullie hebben hier een sportzaal... ...maar het is hier echt wel heel gezellig... ...want er is daar een ruimte met een hele grote open keuken... ...ook allemaal zo van die grote zwarte comfort leren stoelen... ...die kijken naar een grote televisie... ...jullie amuseren zich hier wel, denk ik. Ja, inderdaad, dat moet ook. Wij zitten ook twaalf uur echt wel samen bij elkaar. Um, en natuurlijk, uh, ze zeggen meestal, mannen kunnen niets... ...maar wij kunnen wel heel <lacht> lekker koken. Ah, oh, wel, ik ben heel benieuwd. De sfeer is hier alvast heel goed... Um, wat, denk je, wat zal er vandaag nog allemaal moeten gebeuren? Kunnen jullie op voorhand zo een beetje in. Oei, het alarm gaat hier af. Peter en Kim. Oei, Ja, ga maar. Ik ga hier een alarm maar. af. Alle deuren gaan hier open. Ik ga, ik ga hier aan de kant moeten gaan. Maar uh, Nick. Veel Allee, nee, veel plezier, dat is misschien een foute uitdrukking, Maar ik ga u laten gaan Pak de Succes met de opdracht, met de interventie En ik zal eens van de glijbaan proberen gaan Dat kan je straks op Instagram zien okay. Kijk ik dacht even dat hij jou ging klaarmaken die man. die man wil over koken en dat soort dingen Komt zou dat zij ook kan koken ja. <laughs> Sowieso Er is zelfs ooit een band geweest Die heeft ooit een liedje gemaakt over een luchthaven maar goed, de regio. Onwaarschijnlijk goede classics Zie je De zon die opkomt En dan Brussels Airport en dan kind die weggedroomd bij de brandweerman. Ah, ja, sorry. Ik was even... Ik zag je licht lopen <laughs> allemaal. Motors...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 Playing without a runaway, I can't believe it. It's a it's a dream, and it's getting me so. It's getting me so. ...van de Motors... ...en intussen heb ik hem gevonden... ...Bruce, wie dat er? Ik ga op reis en ik neem mee... ...goedemorgen, morgen... ...ja, het is prachtig om te zien... ...op BrusselsAirport.be... ...dan uh, kun je Bruce ontdekken... ...wie is Bruce nu weer al? Dat is een soort chatbot... ...en die zegt dan... "Ah, ja, het is nog zo lang... ...of je moet naar die gate... ...superhandig... ...dus je hoeft uh, op dat moment... eigenlijk papier allemaal niet meer bij te houden... ...check even Bruce... ...gewoon je, je nummer even invullen... En dan zegt hij, waar je ergens moet zijn, komt helemaal goed. Bo, het is nu nog warm, maar binnenkort wordt het koud en dan moeten we het weer warm maken. Pardon, en wel luister eens. De laatste schoolbel. Voor veel kinderen en jongeren een zalig geluid. Het begin van een zorgeloze zomer. Maar voor velen ook niet. Daarom trekken we aan de bel. Niet iedereen heeft het geluk om op te groeien zonder zorgen. Onveilige thuissituaties, stress, de druk van social media maken te veel jongeren kwetsbaar. Daarom gaan we dit jaar met de Warmste Week vlammen voor meer veilige plekken voor kinderen en jongeren. Registreer nu het project van jouw organisatie via dewarmsteweek.be zodat iedereen kan opgroeien zonder zorgen. De Warmste Week. Dit najaar bij VRT. Met de warme steun van KBC. Het einde van het schooljaar nadert ook voor de meisjes. Dat feest is echt het enige wat de examenperiode een beetje opleurt. Met twijfels. Ik wil zo zeggen, ik heb neigens fout gedragen. Middag. Nee, en liefdesperikelen. Ja, je hebt nu wel twee aanbidders, hè? Dat besef je toch? I know. Ik weet niet eens wat ik ermee moet doen. Volg de meisjes voor een laatste keer tot het einde van het schooljaar. Ik ben echt zo benieuwd naar alles. Op ketnet.be en in de catnet app. Maar anders. De... Zeg Aldi, wat is de knaldi? Wel, nu bij Aldi een halve kilo verse confituuraardbeien voor de knaldiprijs van maar 2 euro. Wil je de zomer in potjes bewaren? Maak dan samen met je kinderen heerlijke zelfgemaakte confituur. Aldi, altijd slim. Lotto viert zijn 45 ste verjaardag. Daarom zijn er in juli en in augustus bovenop de jackpot gegarandeerd 10.000 winnaars van 500 euro. Amai die delen 10.000 keer 500 euro uit. Nee, van mij mogen die bij Lotto elk jaar 45 worden. Ja, maar zo werkt dat niet, Patje. Dat weet je niet, hè. Oh. Lotto, omdat het kan. Hi, wij zijn Sunweb. Wij houden van vakantie. Van last met het boeken, inpakken en wegwezen. Samen genieten of heerlijk solo zomerlezen. Van Watersport en Droomresort. En nu, even helemaal niks. It's a sunweb Holiday. Sunweb. En spannender dan het elastieke in jouw verse ochtendonderbroek, straks de finale voor onze droomreis. Zeg dit bijna weekend. Goedemorgen. 8 uur, 40, is van Charlotte Goedemorgen. In Frankrijk waren er opnieuw rellen na de dood van de jongen bij een verkeerscontrole. Ook in Brussel was het onrustig. En Hulplijn 1712 vraagt extra aandacht voor kinderen die onveilig opgroeien of mishandeld worden. Na de rellen in Frankrijk, nadat een 17-jarige werd doodgeschoten tijdens een politiecontrole, was het ook in Brussel gisteravond onrustig. In de buurt van het Zuidstation werden vuilnisbakken en een auto in brand gestoken. Trams en bussen moesten een tijd lang omrijden en verschillende jongeren zijn opgepakt, zegt de politie van Brussel. Er werden op een bepaald moment een aantal brandhaarden vastgesteld. Eén in Artesiestraat in Brussel, dat is in de buurt van Tannesisplein, en één op het Grondwetsplein te sint gilles Uiteindelijke balans, dus, want wij hebben toch wat aanhoudingen gedaan. 64 in totaal. 63 administratieve, daarvan zijn 47 minderjarigen en 16 meerderjarigen. En één gerechtelijke aanhouding van een minderjarige. In Frankrijk was het afgelopen nacht ook erg onrustig in verschillende steden al voor de derde nacht op rij. En het geweld blijft toenemen, zegt Steven de Kranen in Parijs. Het is opnieuw een nacht waarin opnieuw grenzen verlegd zijn. Heel veel brandstichtingen... Het is in feite bijna overal. Straatsburg mag je erbij zetten. Zelfs Po helemaal... Uh tegen de Spaanse grens, alle Franse, alle sorry, Parijse voorsteden bijna. Het is echt enorm, een explosie van geweld. Iedereen is nu een legitiem doelwit. En, en wat ook zeer um, verontrustend is, is dat bijvoorbeeld gisterenavond in Parijs, en we spreken dan over toeristisch Parijs, dus dat daar winkels ja, gewoon geplunderd uh, zijn. Dus dit gaat niet meer over frustratie, over uh, wat er gebeurd is met politiegeweld. Het, het, het gaat een etappe verder nu.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 Ouders die naar geweld grijpen uit onmacht of in een stresssituatie. Wij met onze hulplijn willen het signaal geven dat uh, niet alleen slachtoffers van kindermishandeling en omstaanders, mensen uit de directe omgeving van het kind, maar ook mensen die geweld plegen, bij onze hulplijn terecht kunnen. Wie te maken krijgt met kindermishandeling kan iedere werkdag gratis en anoniem bellen naar 1712. Op de luchthaven van Brussels Airport begint vandaag al de zomeruittocht. Er worden 80.000 passagiers verwacht. De klassieke vakantiebestemmingen zoals Spanje, Griekenland en Turkije blijven populair. Voor het eerst wordt de start van de zomervakantie gespreid, want in het Frans Staalig onderwijs begint de vakantie pas volgend weekend. Het wordt ook een start van een zeer drukke zomer op de luchthaven. Ouderen die verhuizen naar een woonzorgcentrum nemen minder geneesmiddelen thuis. Gemiddeld is er een daling met 18%. Dat blijkt uit een studie van het Socialistisch Ziekenfonds Solidaris. Er zijn ook duidelijke verschillen in welke medicijnen senioren voor en na hun opname in het woonzorgcentrum slikken, zegt Solidaris. Er is wel degelijk een verschuiving in het geneesmiddelenverbruik. Wij zien een aantal grote Dalers zijn de, de ontstekingsremmers, de antibiotica en de cholesterolverlagers. Maar we zien aan de andere kant ook wel een aantal stijgers, hè, waar de antidepressiva en de antipsychotica toch wel de sterkste stijgers zijn. Maar daar moeten we wel bij opmerken dat ten aanzien van tien jaar geleden die stijging amper de helft is van wat ze tien jaar geleden was, wat toch ook wel een positieve evolutie is. En op de Europese top in Brussel zijn de staatshoofden en regeringsleiders afgelopen nacht uit elkaar gegaan zonder akkoord over migratie. Hongarije en Polen liggen dwars omdat ze het niet eens zijn met de Europese migratiedeal die een paar weken geleden gesloten is. De bevoegde ministers spraken toen af dat asielzoekers zouden verdeeld worden over de Europese landen. En een land dat weigert mensen op te nemen zou 20.000 euro per geweigerde asielzoeker moeten betalen. Polen en Hongarije willen daar niet van weten. Straks Straks om half tien gaat de hele discussie verder in Brussel. En dit is het nieuws uit jouw buurt. In Willebroek heeft de politie een illegale slachtvloer ontdekt met twaalf karkassen van geslachte schapen en één schaap dat nog in leven was. En voor de eerste keer sinds de coronapandemie voorziet hij Stop den Berg in juli weer een volwaardig zomerprogramma. Eerst zonnige periode, later stapelwolken bij maximaal tot 24 graden. Morgen zwaar bewolkt met periode van regen of buien. Het wordt zo'n 21 graden dan. Meer nieuws uit Antwerpen om half negen of een hele dag door in de app van 14 Nieuws. Bon, het is simpel, hè? er zijn niet zo heel veel files, maar als je erin staat, dan moet je echt lang aanschuiven. Mona van het verkeer, wat is er gebeurd? Ja. Dan heb je inderdaad pech. Op de E40 van Brussel naar de kust is in Erpenmeren een ongeval gebeurd. Daar is de linkerij strook dicht en sta je een half uur in de file vanaf Aalst. Wie naar Brussel wil, die houdt rekening met 10 minuten file op de E429 in Halle. En dan uh, begint de zomervakantie, dus ook de werken aan onze wegen. Op de buitenring rond Brussel 1 uur bij in Waterloo en dan op de binnenring trager rijden van Itre tot Halle. Verderop nog eens 20 minuten extra van Wezenbeek tot Groenendaal ook doorwerken. Zijn er extra werken? In de vakantie, dan altijd? Ik denk wel dat we dan nieuwe werken opstarten. Hè? Ah, oké, okay, Want de spitsen zijn veel minder. Ja. Maar kijk, dan heb je wel langere files. Toch het is altijd iets. Het is altijd, dankjewel. Goedemorgen, morgen, jouw dag begint. Goedemorgen, morgen, met Peter en Kim ga je de dag in. Met een laag op je gezin. We zijn al kwijt, we zijn Kim kwijt. Dat heb je wel meer. Uh, misschien is ze terug naar die trouw van Thibaut Courtois om zijn kapiteinspet te geven. Dank je? Put. Ja. Het is hier snel geregeld, hè? Zeker dat de vliegtuigen op, vliegtuigen af. Goedemorgen allemaal, welkom in de vrijdag. doen het voor themselves, Eurythmics en Reader Friend. Franklin tenminste, het is vrijdag 30 juni. De dag dat je hoort op Radio 2 dat het enorm druk is op de luchthaven. Hey, hey, hey. Goedemorgen, morgen. De vrijdag begint. Hoeveel was het vandaag weer al? 80.000 mensen komen hier vandaag en we zien het ook. Het is echt druk. Ja. Het is heel druk aan het worden en je kan het horen en zien in de app van Radio 2, maar je kan je ook zien op VRT1. Het straf is, heel de zomer komen er hier bijna 5 miljoen. Zot vertrek en aankomst eh, allemaal inbegrepen. Ja, het is ook de dag dat je ook wel wat jongeren en wat kinderen ziet natuurlijk. verzuim noemen ze dat dan. Maar dat, is, ja, dat wordt gedoogd, hè. Ja, Standort, school is erbij. Er staan geen straffen meer op. Hè? Ik denk het niet, nee. Nee, misschien dat je even in de hoek moet gaan staan in september. <lacht> Met maar. ezelsoren. Dat, ja. Uh, een van de drukste dagen, en je hoort ook zo meteen wie die prachtige droomreis van Radio 2 wint. Kan je een beetje meedromen en misschien gewoon gezellig meespelen van thuis. Vandaag zon, beetje wolken, vooral zon op dit moment. Het zou ook kunnen gaan regenen, maar poeh, ik zie niks. Ik geloof het niet, maar het zou kunnen. Ja, misschien later vandaag. Morgen wel. En dan zondag weer stralend weer. En wie hoort muziek daar in de app van Radio 2 en op VRT1. Ja, collega Kim is op dit moment bij een familie van Roeselaren. Uh, maar niet in Roeselaren, maar gewoon hier op de luchthaven. Vertel eens Kim, wat gaan ze doen? Ja, ik sta in de vertrekhal en er zijn heel veel mensen die super gehaast zijn. Maar niet aan Matteo en Theo. Uh, die hebben nog heel wat tijd, want jullie gaan naar... Valencia. Wa wanneer vertrekt jullie vlucht? Om 9.10 uur 10 is onze vlucht. Oké, okay, dan hebben we nog uh, gemakkelijk even tijd om te, om, om te praten. Ben je daar al geweest in Valencia? Ikzelf ben er al geweest, een aantal jaren geleden, met mijn vriendin Anne. Um, en nu ga ik samen met mijn gezin uh, Valencia opnieuw gaan verkennen. En ben ik zo wat uh, de gids voor uh, het gezin. Jij gaat, het, jij gaat iedereen een beetje gidsen en tonen wat dat daar allemaal te zien is. Is er mooi weer? Ja, het zou wel zijn. Als wij er zijn, is er altijd, uh, altijd mooi weer. <laughs> That's the spirit. Zeg, je gaat dan op vakantie met je ouders en je zus is er ook bij. Doen jullie dat vaak? Um, het is al een tijdje geleden, maar het is nu um, ja, de eerste keer sinds jaar dat nou, we uh, met het hele gezin uh, op reis gaan. Dat is wel leuk. En uh, waarom doen jullie dat? Een speciale gelegenheid? Uh, naar, aanle naar aanleiding van de verjaardag van papa, die 60 wordt. Uh, in plaats van een feest uh, heeft papa gezegd: kijk, ik wil met heel het gezin uh, op reis. Dat is die meneer daar die er 50 uitziet, maar ja. dus 60 wordt? Uh, eerlijk gezegd, een 3x7, nog 21 jaar. zit uh, oh. ziet hij eruit. Uh, Je ziet er heel goed uit. Oh, zo mooi. Zeg, weet je wat je daar gaat doen of ga je het helemaal laten afhangen van gidsmama? Oh, Er staat één iets gepland, een fietstocht doorheen de stad in Valencia. Maar voor de rest gaan we het een beetje zien hoe we het allemaal gaan rijden en zeilen in Valencia. Oké, okay, Theo, wat wil jij graag zien in Valencia? Zwembad, speeltuin, dieren? Dieren. Dieren? Naar een zoo of zo? Ja. Ah wel, dan rest mij alleen nog om jullie een heel fijne, veilige reis te wensen. En uh, maak er een mooie, mooie familie herinneringen, hè? Absoluut. Dank je wel. Ik onthoud vooral een zo of zo. Dat zou mooi zijn. Geniet er vooral. zo of zo. Geniet vooral. Het voor een blummetje. Een blummetje van bij ons. En ook die zou zomaar de zomerheid kunnen gaan winnen. Dat zal volgende week allemaal moeten blijken. Ja, jong, dat ding bestaat al 50 jaar. Zou hij eindelijk die zomerheid kunnen winnen?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 Elke heuvel gelijk met de grond, de reuzen van nu lijken morgen maar bergen vooruit ga vernield wat er gisteren nog stond, de dromen van later, dansen in het vuur.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 Genewigheid mee. Meteor en laat onze bloem. Volgende week trouwens Niels en Siska bij ons op Radio 2 die meenemen door 50 jaar zomerhit. Ik ga op reis en ik neem mee. dat je dat voor dat je deze zomer nog op een prachtige droomreis mag. We hebben er een hele week voor gespeeld. Jij hebt er een hele week koffers voor gevuld. Dikke merci daarvoor trouwens. Daarnet hoorde je de halve finale van onze droomreiswedstrijd en nu spelen we de grote finale met prachtige kandidaten Inge de Klerk uit Afligem. Inge gaat het nog allemaal een beetje? Uh, ik ben heel zenuwachtig. Is het waar? Is nergens voor nodig hè? Sta hier maar eens. <lacht> ik geloof jou, ik geloof jou. Tim van Hekken uit Roeselaar, hoe hou jij je zenuwen onder controle? Uh, ik weet het niet. Ik denk dat ik uh, na de uitzending vijf jaar minder lang zal leven. Maar uh, we hebben het erover over. Je leek daarnet heel rustig, maar ik vermoed dat dat niet waar is. Hè? Nee, nee, nee, absoluut niet. Goed, lieve mensen. Uh, geniet even mee in de app van Radio 2. Kun je eventueel meespelen of kun je kijken op VRT1 ook. Ik ga op want hoe klaar zijn jullie voor die finale? Inge, hoe klaar ben je? Helemaal klaar. Tim, hoe klaar ben jij? Helemaal klaar. En eh, wel, we gaan ze spelen over vijf minuten. <lacht>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 Nou, oh, leuk, mooi. Toppie, ik ben toch wel goed bezig. Hier, nog wel ietsje verfs. Oh, dat is hier mooi aan het worden. Deze heeft dat toch wel goed gedaan. Colora, dat is verven vol vertrouwen. Colora. Profiteer deze week van speciale actiekortingen in onze winkels en op colora.be. Op zondag ook geldig in de webshop. Goedemorgen, morgen. Peter en Kim.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 It's the mm. officer. Ineke zie en here comes the hot stepper. Intussen zijn er een paar mensen die gaan het verzamelen hier in Brussels Airport... om een heel mooi, spannend en misschien ook wel warm moment mee te maken. Ik reis en ik neem mee. Goedemorgen. Als je dacht dat brandweerman op de luchthaven al een spannende job was... en een spannend ding, dan dit. Oh, la. Ja, la, dit is next Ik denk, ja... Ik denk uh, dat er heel veel gezweet wordt. <lacht> ja, het is ook fijn om het mee te volgen als luisteraar of als kijker op VRT1 of in de app van Radio 2. Duizenden mensen hebben letterlijk een week lang een koffer gevuld om in de finale te geraken van een prachtig spel en om een droomreis te winnen. Onze computer heeft drie enorm fijne luisteraars geselecteerd. Daarnet heeft Katrin Janssens uit Hassel dit spel moeten verlaten. Dus we spelen ook met twee mooie andere mensen. Inge de Klerk uit Aflichem. Hoe Inge... Oeh, oeh. Ze kan zelfs niks meer zeggen. Het ging vlot, hè, daarnet. Vond je? Maar ja, zometeen wel praten, hè, want anders hebben we een probleem. Je leek me bloedig, ja. Tim Van Hekken uit Roeselaren. Ja. Ja, we zitten live op Brusselse Airport en dit is de grote finale. Jullie kans, we spelen opnieuw, ik ga op reis en ik neem mee. Let goed op. Het spel gaat als volgt. Kandidaat Inge, jij begint zo meteen als eerste. Jij zegt, ik ga op reis en ik neem mee. Dan kies je een voorwerp dat je meeneemt en dan is dan Tim. Tim, je herhaalt het voorwerp en er voegt er eentje aan toe en zo gaan we om en om tot iemand een fout maakt, een verkeerd voorwerp noemt of een verkeerde volgorde of te lang wacht. Maar voor deze grote finale krijgen jullie hulp. Van jullie plus één die jullie hebben meegebracht. Kandidaat Inge, wie is jouw plus één? Mijn plus één is mijn mama. Mama Nicole Bogaert. Goedemorgen Nicole. Goedemorgen. Ja, er hangt veel van af hè? Ja. Yes. Ja, yes, dat zo. Ja, voor de rest moeten we haar gerust laten. Dat merk ik al. <lacht> Tim, wie is jouw plus één? Uh, mijn partner Martijn. Martijn, Martijn zie je het zitten? Ja, nu nog wel, maar straks misschien minder, ja. je de druk op de schoudertjes? Ja, niet nog wel. Die werd zo gestaag opgebouwd. En eigenlijk is het een, het is een onwaarschijnlijk smerig spel op dat vlak, want ja, alle hoop ligt een beetje in die handen van die plus één. Peter, die maakt het erger. Ja. Voor de deze, persoon, deze persoon is jullie joker. Als het misgaat, dan liggen Inge of Tim uit het spel, maar neemt de joker over en dan speelt die verder die herhaalt wel alle voorwerpen die tot dan al genoemd zijn... in de juiste volgorde, voegt er één aan toe... en speelt gewoon lekker verder. Tot je wint. Of niet natuurlijk. Joker Nicole en Joker Martijn, volgen goed mee... want jullie kunnen toch nog deze grote finale beslissen. En er is nog altijd een jury die volgt meteen... en heeft altijd gelijk. Lieve mensen, zet alles luider. Support er mee en probeer keihard mee te spelen thuis... of in de auto, hier staan veel zenuwen. Inge... Ik ga op reis en neem mee mijn bril. Ik ga op reis en ik neem mee mijn bril en mijn sandalen. Ik ga op reis en ik neem mee mijn bril, sandalen en een koffer. Ik ga op reis en ik neem mee mijn bril, mijn sandalen, een koffer en sokken. Ik ga op reis en ik neem mee mijn bril, sandalen, een koffer, sokken en een tandenborstel. Ik ga op reis en ik neem mee mijn bril, mijn sandalen, een koffer, mijn sokken, een tandenborstel en nagellak. Ik ga op reis en ik neem mee mijn bril, sandalen, een koffer, sokken, tandenborstel, nagellak, nagellak. Ik moet je eruit gooien, want jij moet nu opnieuw beginnen, Nicole. Ik neem mee. Ik. Ik ga op reis en ik neem mee. Ik ga op reis en ik neem mee. Je het al vergeten. Ik ben het al vergeten. Je bent het al vergeten. Oh, de spanning, de spanning. Dat is maar dat, ik, dat betekent, Tim, dat jij op reis gaat. Ja! Yeah! Oh, no. Oh, ja. Proficiat. Ja, jongens, ja, ja, ja, ja, Nicole, ja, ik zag het gebeuren. Nicole zei ja, nog snel... Ja, puur van de stress, hè. Nicole zei nagelak, maar ja, dat is... Dat is, dat is logisch natuurlijk. Dat is logisch. Die, die dacht van ik vul aan. Maar de, zo werkt het niet. Die spanning, die zenuwen. Ah Tim, hoe gaat het met jou? Ja, fantastisch. Fantastisch. Bij deze ook een, een grote dankjewel aan mijn directie. Want eigenlijk moest ik op school zijn. In de VMS en Roesgelaren. En ook aan uh, mijn collega's uh, die mij vervangen hebben. een beetje hebben. luxe verzuim ja. van dat. Uh. Ja, sorry, sorry. sorry. Dat zaggend, dat zaggend, ja, Martijn. Goed gespeeld. Ja, hè, ja, ja, ja. Had jij kunnen aanvullen, denk je? nee. Nee, het is moeilijk hè, als ja, plus één. Ja, ja. Ja. Ah, Inge, ik vind het zo erg. Maar je was zo in vorm. Je was goed bezig. Ja, en ik wist het op eigenlijk wel nagelak, Maar ja, het duurde ja. te lang. En ik heb gehoord van Frederik Dellaplas, de grote baas van de VRT, gisteren dat jij zo meteen een pintje op zijn kosten mocht drinken hier in Brussel. <laughs> Alleen vooruit. Hoe goed is dat? En neem de mama mee. Amai, dankjewel. je nog eens je, Peter, wij nemen geen nagelak mee normaal. Dus dat even... <lacht> Een verkeerde... Dat zeggen ze allemaal, kerel. Dat zeggen ze allemaal. Geniet van, geniet van de overwinning. Ja, en geniet van de reis. Waar wacht je naartoe? Uh, heel graag. graag naar de States. Amai, ik denk dat het gaat lukken. Sowieso, met hele gezin. There you come. Dankjewel. Veel plezier. Ja. Dankjewel, Tim. Dank Martijn. Dankjewel Inge. En dankjewel Nicole. En dankjewel je Dani Vera, voor zo'n mooi liedje op een vrijdagochtend.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 zegt, Goedemorgen, bedankt voor Rollercoaster. Zo'n prachtig liedje, dat we aan mijn leven doen denken. Het is ook zo, een rollercoaster, zoals die Wienaarden daarnet. Wat was dat, jongens? Danny Vera, gewoon het Nederlands zelfs. Het is intussen 1 over half 9. Goedemorgen, zometeen het nieuws uit je buurt. Eerst Janot. Goedemorgen, na de rellen in Frankrijk was het ook onrustig in Brussel. In de buurt van het Zuidstation werden vuilnisbakken en een auto in brand gestoken gisteren. Meer dan 60 mensen werden opgepakt en in verschillende Franse steden waren er ook weer rellen. De aanleiding is de dood van een jongen van 17 tijdens een politiecontrole. En ouderen die verhuizen naar een woonzorgcentrum nemen minder geneesmiddelen dan thuis. Dat blijkt uit een studie van het socialistisch ziekenfonds Solidair. Ze gebruiken gemiddeld 18% minder. Dus woonzorgcentra gaan verstandiger om met geneesmiddelen, zegt het ziekenfonds. En dit is het nieuws uit jouw buurt. Nieuws uit Antwerpen met Els Brands. De bedrijven in de Antwerpse haven willen meer garanties op stroom. Dat zegt ondernemersorganisatie VOCA in Gazet van Antwerpen. Gisteren viel de stroom uit in een groot deel van de haven door een ontploffing in een schakelkast van Fluvius. Dat kost de bedrijven veel geld. Sommigen hebben uren of zelfs dagen nodig om de productie stil te leggen en weer op te starten. Enkele tientallen bedrijven zitten ook nu nog zonder stroom. Omdat het niet de eerste keer is, lopen de frustraties hoog op, zegt Pieter Leury dan van VOCA Antwerpen. Ik hoor toch uh, dat er de voorbije weken en maanden al een paar keer stroomonderbrekingen geweest zijn. En dan heb je bijvoorbeeld bedrijven die producten uh, produceren, die, die beginnen te stollen in de leidingen, die uh, zorgen dat, dat, dat de machines uh, blokkeren, die hun uh, personeel uh, voor een tijd moeten naar huis sturen en die uren bezig zijn om alles uh, terug productie klaar te krijgen. En dat zorgt natuurlijk voor frustratie. In puur Sint-Amans vindt vandaag de afscheidsplechtigheid plaats voor de twee kinderen van 4 en 8 jaar die om het leven zijn gekomen bij een woningbrand anderhalve week geleden. De begrafenis wordt gehouden in beperkte kring en de familie vraagt om niet aanwezig te zijn. Maar wie dat wil, kan de afscheidsplechtigheid wel volgen via livestream of op een groot scherm in gemeenschapscentrum De Nestel in Sint-Amans.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 Voor de eerste keer sinds de coronapandemie voorziet Heist op den Berg in juli weer een volwaardig zomerprogramma. Tussen 14 en 23 juli kunnen inwoners op het Vredesplein terecht voor allerhande activiteiten, onder de noem Café Congé. Schepen van evenementen, Kathleen van Tighem. We gaan daar een grote zandvlakte creëren waar dat kinderen dus kunnen spelen, een grote zandbak. En om dat veilig te laten verlopen, willen we de oude godsstraat en de bergop afsluiten. Zodat mensen vanop de terrasjes aan de cafés rond het kruispunt, ook heel vlot hè, tot die zandbak en dan de kinderen in de gaten houden. Bovenop de berg geven verschillende fanfares elke zondag dan weer het beste van zichzelf tijdens de bergconcerten. Eerst zon, later stapelwolken bij maxima tot 24 graden. Morgen zwaar bewolkt met periode van regen of buien. Meer nieuws uit Antwerpen in de app van VRT Nieuws. Intussen hoor je het gerammen van karretjes en van kopjes. Dat is Brussels Airport. Als je in de file staat, dan sta je er meestal heel lang in vanmorgen. Wat is er allemaal aan het gebeuren? Mona van het verkeer. Inderdaad, want op de buitenring rond Brussel zijn er nu werken bezig in Waterloo. Dat wil zeggen dat je drie kwartieren aanschuift vanaf Itere en door omrijders van die werken vertraag je nog eens een half uur op de steenweg op Tubeken van Woutersbrakel tot Eigenbrakel. In Brussel zelf, daar is de rijerscentrumtunnel afgesloten voor het verkeer komende van de E40 en daar verlies je een kwartier vanaf Evere. <tied> Zeg, Aldi, wat is de knaldi? Wel, vandaag bij Aldi, Cava Rosado Brut voor de prijs van maar 5,49 euro per fles. Met deze Spaanse rosé schuinwijn ziet je zomer er heel rooskleurig uit. Aldi, altijd slim. Ons vakmanschap drink je met verstand. Of je nu een waterrat bent, of liever door berg en dal trekt... Yeah! Ga gerust op reis dankzij onze jaarlijkse reisbijstandproducten met optie Medische Bijstand. Nu tot 20% korting. Info op touring.be. Touring. Ga gerust op weg. Suikerok is terug. Van 4 tot en met 6 augustus. Met onder andere Bastille, Goldband en Bazaar. Gustave, Toe Fabiola, Kowilly en Jean-Paul. Maar ook Meteor, Camille, Bart Peters en Reggie Live. Suiker ook in tienen, samen met het nieuwsblad ROB-TV Passpartout en Radio 2. Goeiemorgen, morgen Peter en Kim. Van Rihanna. Josiane Delcour, de Dist is een beetje in paniek. Oh, waar zitten jullie? Ik zie jullie op VRT1. Live op Brussels Airport op dit moment. En er kwam nog een vraagje binnen in de app ook van Philippe. En die vraagt zich af: in verband met die rellen daar, stel ik ben op bezoek in Brussel en ze steken mijn wagen in brand, is dat eigen risico? Geen idee, jij een idee? Vraag voor de inspecteur? Ik of ik het, zal dat ja, ja. even aan die brandweermannen gaan vragen als je wil. Hola. Kan het Ola. even vragen, hè? Ja, we kunnen we vragen? Maar de inspecteur weet dat waarschijnlijk wel na negen uur. Check het daar even, Philippe. Dankjewel, we geven het door. En dan zijn er twee mensen die ja, een uur geleden nog in volle spanning zaten. Ik ga op reis en ik neem mee. Tim uit Roeselaar en uh, Inge uit Afligem. Uiteindelijk heeft Tim uit Roeselaar het gehaald. Jij gaat zo meteen op reis. We gaan er een klein officieel momentje van maken. Want kijk eens Tim wat hier voor je beschrijft. Is, wat zie je op dit moment gebeuren? Ja. Een uh, reischeck van 5000 euro. Dat, Dat is niet al. slecht. Wacht, ik kom ermee aan. Maar uh, de cheque is uh, groter dan mijzelf. Dus uh, geef mij een momentje. Wacht. Ziezo, je krijgt hem officieel uh, uit de handen van Kim. Maar Inge, we wilden jou niet helemaal met lege handen naar huis sturen. Je bent van Afligem, hè? Klopt. Ja, wie is daar uh, burgemeester tegenwoordig in afliegen? Uh, nog steeds Walter de, Walter de Donder. Nog steeds Walter de Donder. Goedemorgen, meneer de burgemeester Walter de Donder. Uh -huh, uh -huh, uh -huh. <laughs> Aan alle die een rijs gewonnen hebben, proficiat. Aan alle die geen rijtje gewonnen hebben, ja. Oh, prachtig, ja. Goedemorgen Walter. goedemorgen. Walter, ja, goedemorgen. Ja, zeg Walter. Ja, het is zo erg. Eén van jouw inwoners heeft niet gewonnen. Kun jij er nog een kleinigheid voor doen? Wat kan ik doen? Inge mag bij mij op reis komen naar het gemeentehuis. Ah, ja. <laughs> wat denk je, Inge? Goh ja, ik zit er al elke week. Is het waar? Je ja. ah, werkt daar of wat? Nee, nee. Walter en ik zitten in de van fanfare. Dan wacht je hem Wat een goed verhaal! En wat wat, wat, uh, ja, wat blaas je of wat strijk je? Ik, uh, ik ben beginnend klarinetspeler. Allee, Walter, wat doe jij dan in die fanfare? Ah, ik speel hoorn. Hoorn? Nee. Wat een elegant instrument voor een ah, burgemeester toch? Ja, ge geweldig hè? Ja, ja, ja, ik doe dat al, uh, ja, al 50 jaar op dat is. Maar wat kan die man niet? Burgemeester zijn, hondenliefhebber, ja? uh, kabouter en dan ook nog hoornblazer. Alles. Onwaarschijnlijk. Kijk maar, kijk, maar Walter, bij deze, maar een rondleiding in het gemeentehuizingen. Oh, maar ja, kijk. Maar, maar ja, kijk, het is bij deze geregeld. Ja, weet, je weet je wat, dan mag je bij mij in mijn kantoor iets komen drinken. Hè? Ja, ik ah, het is, hou ja. mijn ah, Het is met drank, dan is het zeker geregeld. Het komt van Leemhuizen ja. ook, denk je, Walter? Uh, die pubbel heb ik in het archief opgesloten. GELACH <laughs> Oké, okay, hey, lekker in zijn rol. <laughs> Walter de Donder, geniet van de dag. Dankjewel dat we even mochten bellen. Hè. Ja, met sympathie. Ja. Hey. Hey. Ziezo, je mag gaan, uh, gaan boemelen met Walter de Donderingen. Sim, komt helemaal goed. Dat is ook exotisch, hè? Ah ja, er zijn <laughs> slechtere vrijdagen. Komt goed. Inge, Martijn, Nicole en Tim, dankjewel dat jullie er waren. Nog een heel fijne ochtend. Dank je wel. Yes. Oh, la, la, la. Die deksel zou wel voor de dommer kapoen, toch? Dat ja, is goed, hè. Maar hoornblazer, weer iets bijgeleerd. Wist je wist dat niet. Wel. El se leve, et es un rêve, ou un mauvais film. Une Italienne, il était son âme, son essentiel. Lui il aimait candide, sa bohémienne. Elle était gauche, elle était droite sur tout. La débauche, dieu, quel dégoût! Ce mot dans sa poche, elle a compris d'un coup.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 ça est mal après tout c'était pas si mal j'empile en pile des questions tellement banales problème je me demande si c'est moi Qu'on prenne la coque qui pourra je vais tout brûler les même Zo goed. mamma mia, mentissa. Gret, stond je nog een beetje te kwijlen bij de brandweermannen die je zag, uh, Kim? Nee, dat... Ik? Nee, ik niet. Ah nee, toch niet? Dat was een brandweerslang, hè. Ah ja, van... sorry, dat uh, dacht ik. Ja, maar maar kan mij vergis... zo, Je leert nog iets bij, hier in Brussels Airport, in Zaventem, waar alles vertrekt en aankomt, maar waar je ook job kan krijgen. Als je denkt van, oh, misschien wel plezant om daar te werken. De gekste dingen, Margot van de Regio zit hier gewoon. En je ziet en hoort daar in de app van Radio 2. En dan zien we gewoon dat ze klaar is om te vertrekken met een enorm groot toestel. Margot van de ja. Regio, wat is het plan? Wat gaat er allemaal gebeuren? Oh, ja. kijk eens achter jullie. Ik sta helemaal op het einde van de pier aan dat gigantisch grote vliegtuig van United Airlines. Zien jullie mij in de verte? Ja, ja, maar echt waar Dat vliegtuig heeft net zo'n 350 passagiers van Washington naar uh, Brussel gebracht. Maar nu, jij bent van United Airlines. Hier is ontzettend veel bedrijvigheid, want die toestel vertrekt zo meteen gewoon terug naar Amerika. Dat klopt. Welkom Margot, uh, midden van de actie. Ja, dank je. Het is hier kei gezellig. Het is hier uh, druk. Ik hoop uh, dat jullie ons kunnen horen. Maar zoals je zegt, dit toestel vertrekt uh, binnen een anderhalf uur ongeveer terug naar Newark, bij New York. Opnieuw uh, volledig geladen, 350 passagiers, plus natuurlijk de vracht. Ja, de vracht, daar moeten we het even over hebben, want jij bent Managing Director Specialty Products. Wat zijn Specialty Products? Specialty Products Margot zijn eigenlijk alle goederen die een speciale behandeling nodig hebben. Dat, zou, uh, dat kan betekenen goederen die bederfbaar zijn, uh, eetbare goederen, uh, farmaceutische goederen, die zijn ook bederfbaar, menselijke overschotten helaas, die repatriëren wij ook. Uh, Heel valuable zendingen, zendingen die veel waard zijn, dat zou goud kunnen zijn, dat kunnen banknotes zijn, een beetje van alles, auto's en zo verder. En dat vliegt allemaal mee in de buik van het vliegtuig? Ja, dat klopt. Dus zoals, je, zoals ik heb gezegd, 350 passagiers aan boord. En dan hebben wij nog de vrachtruimen. In die vrachtruimen op deze vlucht, op deze Boeing 77300 kan ongeveer, denk ik, 25 tot 30 ton aan vracht mee. Jesus, dat is gigantisch veel. En waar jullie vooral in gespecialiseerd zijn, dat is het vervoer van medische producten want jullie hebben de eerste vaccins van belgië naar amerika gebracht ja dat klopt wij specialiseren daarin ik denk dat het fantastisch is om op die manier een klein beetje te kunnen bijdragen aan de gezondheid in de wereld en met een team van specialisten proberen wij inderdaad de farmaceutische goederen over de wereld te versturen. Waarbij dat Brussels Airport absoluut een draaischijf is. Oké, okay, ik vind het wel heel magisch om hier te staan. Ze. Uh, maar nu tussen al die vliegtuigen, je staat hier bijna elke dag. Ben jij daar nog door verbaasd? Het, het blijft me verbazen. Uh, hoeveel mensen uh, aan het werk zijn, hoe vlug die vliegtuigen eigenlijk helemaal schoongemaakt worden, catering uh, aan boord, uh, passagiers van boord, passagiers aan boord, ondertussen wordt het vliegtuig gefueld, ondertussen wordt de vracht afgeladen, worden de bagage van de passagiers afgeladen en de nieuwe bagage wordt teruggeladen en de vracht terug aan boord en dan hopelijk binnen anderhalf uur hang je terug in de lucht. Zeg, en is er nog een klein plaatje in de buik, want jullie vliegen richting New York, hè? voor mij kan ik nog mee richting New York dat ga ik regelen, is de cockpit oké? Okay? de cockpit is zeker en vast oké okay, dus Kim, ja, ik ga jullie waarschijnlijk niet meer zien want ik moet, je hoort dat hier, ik moet mee naar New York dat oh. is nu spijtig zeg. Is dat spijtig. is nu toch spijtig Hela, maar is... wacht daar is een beetje Ik zie u staan ik maar kom er zo aan New York is ook een regio en weet je, dat New York bijna, uh, was bijna Hollands dat is waar. Ja, dat is echt wel. Hoboken. Hoboken onder andere. Maar het, ja, het, het, het, het is een lang verhaal, maar het komt erop neer dat, bijna, uh, ja, dat er bijna Vlaams ging gesproken worden. Of toch Hollands. Ja, bijna is niet helemaal. Nee, helaas kan. niet helemaal. Dus, ja, maar <laughs> je mist de kans allemaal. Maar vooral, dankjewel voor al die informatie. Check het allemaal even bij ons op radio2.be. Of de Instagram, kan je gewoon lekker volgen natuurlijk. En ze wij worden aan hun oh. is het wel. Ja, over Hollanders gesproken zie je. Dit is er eentje. Marke Borsato. Dat is goed om het weekend te beginnen, hè? Ja. Vecha, Weet Beetje ambiance? Ik denk het wel. Met mij? Voel het komen. Nee, niet bij met jou. Het leven niet meer voor jou. Voorbij zijn alle jaren. Waarin ik heb geloofd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 je te wachten, een keihard voor gelogen. Verstonde mythe en bedrogen, dus droog die tranen in je ogen.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 The and Kim. is toch in de summertime. ja. Yeah. Ja, bon. Uh, we krijgen net nog een berichtje binnen van uh, Chris van Waas. Die, dus ah, die, die handelt de vracht af van ja. United Airlines in Sydney, in ja. Australië. En, en hij stuurt foto's in de app hoe ze bijvoorbeeld schapen en, en uh, geiten vervoeren in van die houten kooien. Ja. Onwaarschijnlijk indrukwekkend. Maar goed, zeg lieve luisteraar, moet toch even iets kwijt, want merci om al die maanden te luisteren. In september hoor je ons terug. Vanaf maandag maakt Sharon je gezellig wakker. En zometeen gaat de inspecteur jou weer van alles vertellen waarvan je zegt van waar haalt die mens het. Ja, Onwaarschijnlijk. Het je hebt een beetje vakantie Kim van ons, ja, jij ook hè uh, Een heel klein beetje, we gaan er ook niet mee overdrijven natuurlijk hè. Nee, er moet ook nog een beetje gewerkt worden Ja, maar, uh, het is dat ja Ik wens iedereen echt een heel leuke zomer Toen met Sharon Ja, en ik weet dat er heel veel, heel veel onzin <laughs> verteld wordt Over dit programma Leg die ja. onzin deze zomer even naast je neer Lieve luisteraar ja. In september zijn we gewoon terug Met verse moed, met positiviteit en met heel veel goesting Doen we altijd natuurlijk Sowieso. Want als er iemand het omgekeerde durft beweren Wij houden van jullie Ja en sommigen houden van ons, anderen weer niet. En dat is oké. Okay. <laughs> <is> allemaal oké. Okay. <laughs> Heel veel plezier met de inspecteur, met de zomer, met de liefde en met het leven. VRT Radio 2 You don't know, you don't know like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 Ik heb het zo meteen over Sloefke, een hond die al jaren hetzelfde weegt. Vorig jaar mocht hij mee bij de passagiers, dit jaar niet meer. Wat is er veranderd?